Dames en heren, welkom bij Studium Generale. Dit is alweer de vierde lezing van over de atoombom door Maarten van Rossum. En het is ook de laatste lezing. En ook de laatste lezing van het seizoen uh, van Studium Generale. In het najaar zijn we er weer, dat is in september. En u kunt hier meer informatie vinden op onze website. Maar u kunt ook de brochure bestellen en dat kan hier vooraan bij de balie. En dan kunt u ook een boekje kopen van Maarten van Rossum. En dat heet De Geschiedenis van de Atoombom. En er is ook nog een boek over, uh, voor Maarten van Rossum. En dat heet De Korte 20 Twintigste Eeuw. En daarnaast wil ik u graag opwijzen dat uh, deze lezing opgenomen wordt door Home Academy. En dat u ook uw mobiele telefoons uit moet zetten. En uw gekuch en gehoes zoveel mogelijk moet beperken tot de pauze. En ja, dank u wel. En daarnaast... Uh, zij is de lezing afgelopen vier weken opgenomen en Home Academy biedt deze aan met 15% korting voor alle bezoekers van Studium Generale. En dan kost hij nog maar 29,95 in plaats van 34,95. En u kunt deze bestellen voor ook aan bij de balie. Nou, ik wens u veel plezier. Dank u wel. Ik was min of meer midden in mijn betoog gestopt vorige week in verband met de tijd. En ik had eh, geprobeerd om tot uitdrukking te brengen welke in waanzin eh, de nucleaire opbouw van de Verenigde Staten was in de jaren 50. We zullen zien dat de Sovjet-Unie dat eh, weer ook ingehaald heeft in de jaren 60. Maar als je natuurlijk zegt wat een waanzin die eh, snelle nucleaire bewapening was, dan valt ook natuurlijk de vraag te stellen wat zou dan wel een, ...een redelijke nucleaire bewapening zijn geweest. Als we even afzien van de vraag... ...dat het misschien het verstandigst was geweest... ...om er helemaal nooit aan te beginnen... ...maar dan sta je weer voor de vraag... ...zou dan niemand ooit... Hè, ...gezien het feit dat het idee zo voor de hand legt, ...niet onder andere omstandigheden toch hebben gedaan. Wat zou kortom... ...een juiste hoeveelheid nucleaire wapens zijn geweest... ...voor de beide supermogendheden. Volgens de... Uh, Engelse minister van Defensie, ja heel lang geleden minister van Defensie Dennis Healy... ...zou ongeveer 5% van de nucleaire wapens van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie... ...ruim voldoende zijn geweest voor een passend en veilig nucleair evenwicht. Kortom 95% van de wapens zou dan volstrekt overbodig zijn geweest. Um, hoe dat precies getalsmatig uitrekent dat weet ik eigenlijk niet precies... Uh, maar in ieder geval heel wat minder dus dan wat ze hadden. Uh, de Amerikaanse minister van Defensie, de Amerikaanse minister van Defensie, McNamara, zei... ...dat uh, ongeveer 400 wapens van 1 megaton voldoende zouden moeten zijn aan beide kanten weer voor dat passende afschrikkingsevenwicht. Of hij dit gezegd heeft trouwens toen hij nog minister was of toen nadat hij minister was geweest... ...want u weet, daar komt bij politici veel voor... ...dat terwijl ze de macht hebben, zijn ze eigenlijk even onverstandig als alle anderen. En dan sommigen, als ze de macht hebben verloren, die worden plotseling ongelooflijk verstandig. We hebben Ten onzin hebben wij Dries van Acht, die eigenlijk toen die minister-president was... ...nou ja, zei hij alle domme dingen die je in principe van een CDA-minister-president kunt verwachten. Maar sinds enige tijd ontpopt hij zich als een enigszins eigenaardige... Radicale zwerfvlieg, die er allerlei andere opvattingen over nahoudt dan zijn eigen partij, die hem ook ondertussen ruimschoots en meerdere malen voor gek verklaard heeft. Wat eigenlijk al direct doet vermoeden dat hij gelijk heeft. Dus McNamara zei 400 wapens van 1 megaton. Dat lijkt mij zelf eigenlijk betrekkelijk veel gesteld dat je voor een second strike de helft daarvan over hebt, 200 wapens van 1 megaton, daar kun je 200 betrekkelijk grote steden, kun je daarmee vernietigen. Of dat noodzakelijk is, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Veel wetenschappers die daarover na hebben gedacht over dat vraagstuk, komen op ongeveer 100 nucleaire wapens die je, laten we zeggen, zou kunnen gebruiken voor een, een enigszins rationeel gefundeerd eh, nucleair evenwichten, misschien moeten we het daarop houden wat mij betreft kan het ook 50 zijn hè, als die dingen regelmatig gemoderniseerd worden met enige precisie naar hun doel kunnen worden geleid dan lijkt mij ook het vernietigen van 50 betrekkelijk grote steden al nou ja, een effect van een second strike waar niemand op zal zitten wachten en dat betekent dat het afschrikkingsevenwicht dan wel goed zal werken uh, president Eisenhower heeft eigenlijk, zoals zoveel die over deze kwestie gingen, altijd wel lichte schuldgevoelens gehad over die nucleaire bewapening. Dat heeft ze overigens geen van alle ooit ervan afgehouden om de nucleaire bewapening gewoon zijn merkwaardige explosieve gang te laten gaan. Maar wellicht om dat enigszins te compenseren, heeft hij voorgesteld eind 1953 een programma dat heet Atoms for Peace. En dat sloot enigszins aan bij een, een fenomeen wat alleen de ouderen onder ons zich nog een beetje kunnen herinneren wellicht. En waarvan het Brusselse atomium denk ik zo'n beetje het meest prominente monument is. Dat is het idee dat, dat nucleaire energie ook ten goede aangewend kan worden. Er was nu net weer sprake van dat we wellicht een nieuwe centrale gaan bouwen bij Borselen. Maar ik zag al dat onze leidende politici er niet veel in zagen. We gaan zien hoe dat, eh, hoe dat gaat aflopen. Maar in de jaren 50 dacht eigenlijk vrijwel iedereen. Ik had thuis een boek als, als puber, dat heette Het atoom. En de suggestie daarvan was dat we met het atoom eigenlijk in no time een min of meer paradijselijke situatie zouden kunnen realiseren. Zonder dat we nog een vinger hoefden uit te steken. Het was een ander bekend idee van de late jaren 50 en 60 dat we geleidelijk aan steeds minder en minder en minder zouden gaan werken. Dat is gedeeltelijk uitgekomen, maar sinds de jaren of tien zijn we weer maar meer gaan werken. En binnenkort moeten wij werken tot we dat dood vallen. Althans, als je donder mag geloven. En dat programma Atoms for Peace, dat ging ook gepaard met allerlei fraaie nucleaire retoriek. Onder andere het idee dat je van Afrika in één generatie een soort Europa zou kunnen maken, mits het zou worden uitgerust met nucleaire kracht. Mits het, het, het eh, kernenergie daar op grote schaal zou kunnen worden opgewekt. En het idee van het programma Atoms for Peace was dat de Verenigde Staten aan alle landen die geïnteresseerd waren in dit project een eh, kernreactor zou leveren, benevens het splijtbare materiaal. En of je dan wel een beetje netjes omging met die outillage, dat zou gecontroleerd worden door een speciale instelling van de United Nations. Nog steeds bestaande, nog steeds een belangrijke rol spelende, het International Atomic Energy Agency, heden ten dagen gevestigd in Wenen. Ja, ik weet niet of u al aanvoelt dat dit niks geworden is... Dat wil zeggen, het is wel iets geworden, maar het had beter niks kunnen worden. Want het is eigenlijk al met al achteraf gezien een volstrekt rampzalig initiatief gebleken. Als gevolg van dit programma zijn enorme hoeveelheden kernreactoren en spreidbaar materiaal over de wereld verspreid geraakt. En u begrijpt, met die controle liep het zo vaak niet. Zo gaat dat altijd bij dat soort van dingen. Bijvoorbeeld India en Israël hebben eigenlijk als gevolg van de levering van een Amerikaanse reactor en spijtbaar materiaal. hebben ze een eigen atoombom geconstrueerd. En natuurlijk direct gezegd: van ja, controle daar hebben we niks mee te maken. Als je het eenmaal hebt, is het namelijk heel lastig hè, om dan met geweld te gaan controleren. U begrijpt, daar komt het ook niet zo van. Hè, dus zonder dit Amerikaanse initiatief. ...zouden in feite de Indiërs en de Israëliërs misschien wel een nucleair wapen hebben kunnen bouwen... ...maar dat had ze aanzienlijk meer moeite gekost dan nu. En eigenlijk nog droeviger en maar misschien nog voorbeeldiger... ...is de affaire met de reactor die aan Zaire was geleverd. Ja, je vraagt je af, wat moet Zaire met een reactor? Dat vroegen de Zairezen zich ook af... Want die reactor is al vrij snel onklaar geraakt omdat zij niet precies begrepen hoe het in elkaar zat. En nog droeviger, het splijtbaar materiaal is verdwenen, spoorloos verdwenen. Niemand weet waar het is. Of het niet ergens nog rondhangt in de wereld, wie zal het zeggen. Maar dus het, het, met de beste bedoelingen, Atoms for Peace, hadden ze dat veel en veel en veel beter niet kunnen doen. Zich niet realiserend wat de gevaren van proliferatie zouden zijn, zeker in de handen van degene die eigenlijk bij voorbaat al dachten, hé hey, dat is handig. we krijgen die spullen binnen migraties geleverd, hey, we kunnen een hele reeks van fases in dat ontwikkelingsproces overslaan. Ik heb u ook verteld dat in de loop van de jaren 50 eigenlijk van regulering van die wapens nog geen sprake was. Integendeel, de Amerikaanse voorraad eh, ontwikkelde zich explosief en dat gebeurde tenslotte ook met de Russische voorraad, kernwapens. En pas in de jaren 60 is het gekomen tot een systeem van afspraken. En de directe oorzaak van dat systeem van afspraken, dat was de fameuze... Eh, Cuba-crisis van oktober 1962, waar u allemaal wel van gehoord zult hebben, neem ik aan, wordt ook altijd gezegd, dat was het gevaarlijkste moment van de Koude Oorlog, het had toen absoluut fout kunnen gaan, maar gelukkig is het niet fout gegaan en ja eigenlijk omdat de betrokkenen ook bij zichzelf dachten, oh jee het had fout kunnen gaan, maar het is niet fout gegaan, waren ze veel meer geneigd om een soort regelsysteem eh, ook te accepteren. Hoe zat het met die Cuba-crisis, met die rakettencrisis? Op 16 oktober 1962 werd eh, Kennedy geïnformeerd dat eh, een U-2, dat is een van die spionagevliegtuigen. Uh, foto's had gemaakt van Cuba, waarbij het duidelijk werd dat de Russen bezig waren daar in een vrij hoog tempo lanceerinrichtingen te bouwen voor raketten voor de middellange afstand. Er is enorm gespeculeerd over de vraag waarom Khrushchev dat gedaan heeft. En de Amerikanen, dat begrijpt u, die hadden allerlei satanische verklaringen... ...dat dat de bedoeling was om die raketten te ruilen tegen Berlijn. Dat het een soort mondiaal, strategisch spel was. Wat hier werd gespeeld, daar blijkt achteraf zoals gewoonlijk geen sprake van te zijn. In het algemeen worden aan de tegenstanders veel ingewikkelder... ...en veel satanischer motieven toegedacht dan er in werkelijkheid zijn. Dat is ook in uw eigen leven een hele leerzame les... Hè? U bent al gauw geneigd om ook aan het optreden van de buren niet waar zeer complexe motieven toe te schrijven die er uiteindelijk op gericht zijn om u weg te jagen uit de straat en het huis voor een prikje over te nemen, om er een kolenefarm in te stichten. Maar ik kan u verzekeren, meestal is daar geen sprake van. En ik heb natuurlijk ook een nuttige tip voor u. Ga eens praten met de buren. Hè. Ga ze even vragen. Zijn jullie echt zo'n plannen in ons huis een maar het is stichten? En dan zult u zien dat ze, zijn ze in hun hoofd niet zijn opgekomen. Hè. Blijkt over iets heel anders te gaan. Ja, dat is een van de meest karakteristieke aspecten van de Koude Oorlog. Dat men niet met elkaar voldoende met elkaar gecommuniceerd heeft. En als er al gepraat werd, dat dat eh, dan misschien onvoldoende diep stak. De motieven van Kroeser waren eigenlijk vrij simpel. Hij wilde Cuba beschermen tegen eventuele nieuwe Amerikaanse aanvallen. Het jaar daarvoor immers hadden de Amerikanen een aanval van Cubaanse wandelingen gesponsord en ze hoopten dat in de toekomst te vermijden. Nogmaals de Amerikanen zagen het anders op zichzelf. Was dit overigens een daad van totaal onverantwoord pokerspel van de kant van, eh, van Khrushchev. Want hij had uitgebreid beloofd een paar maanden eerder: nooit, nooit, nooit zouden de Russen nucleaire wapens opstellen buiten de grenzen van de Sovjet-Unie. En nu had hij het toch gedaan, of althans, ze waren druk bezig om het te gaan doen. De militaire adviseurs van Kennedy zeiden dat, ja dat is de taak zoals u weet van militaire adviseurs en in het bijzonder wel Amerikaanse militaire adviseurs, die adviseerden hem om onmiddellijk een luchtaanval uit te voeren om die basis in aanbouw totaal uit te schakelen. Het is maar goed dat de president dat niet heeft gedaan, want achteraf weten we dat de Russen daar tactische nucleaire wapens hadden die ze wellicht, wellicht, weten we ook niet, gebruikt zouden hebben in het geval dat de Amerikanen zouden hebben aangevallen. Kennedy heeft dat niet gedaan. Kennedy is begonnen, zoals u weet, met een blokkade en een ultimatum op 22 oktober aan de Russen van, jullie moeten die raketten weghalen. En als jullie dat niet doen, dan zullen we uiteindelijk militair optreden. Maar in eerste instantie dus een blokkade, zodat we nieuwe wapens Cuba konden bereiken. En het ultimatum, dat wat er al was, zou moeten worden weggehaald. Het is interessant om te zien hoe Kennedy van al zijn adviseurs, ook de civiele adviseurs... ...maar ook de militaire adviseurs in het bijzonder, eigenlijk de meest voorzichtige was. Ja, hij was degene die op de fameuze rode knop zou moeten drukken, als het ooit zover zou komen. En Dan denk je er toch heel anders over dan als je dat niet hoeft te doen. Want als je dat niet hoeft te doen, dan wil je weer later niet het verwijt hebben... dat je dat je, je lullig hebt opgesteld, hè? dat je angsthazerig hebt gereageerd. Dat je een wimp bent. Hè? Dan krijg je dus weer de hele mechaniek, wat ik u eerst heb, wat ik u geciteerd heb... ik meen vorige keer, of de eer vorige keren, beter een rong en strong. Dat is een bekend, bekend fenomeen. Je maakt niet graag, zeker als man, maak je niet graag een, een slappe indruk. Dus je roept al gauw van, huppakee, we slaan erop. Ook hier ben ik weer geneigd om u een, een, een belangrijk, nuttig, persoonlijk levensadvies mee te geven. Ook als de buurman zegt, ja ik ben van plan een konijnenvorm te beginnen in uw huis. Ga dan niet meteen opslaan. Probeer hem uit het hoofd te praten. He, dan wat hij van plan is. Leg hem uit dat dat een, een heilloos plan is om konijnen te fokken in het buurhuis. He. Dat je daar uiteindelijk, dat die konijnen tenslotte de macht overnemen. He. Die planten zich voort op een zodanig explosieve wijze dat... dat voordat je... weet nou, weet is de hele buurt de konijnen overgenomen. Praat erover, kortom. Uh, zoek niet altijd de meest polariserende en... Uh, de scherpste oplossing. De spanningen lopen op. De Russen besluiten overigens de blokkade niet te breken. En na, uh, ik zal u de details besparen, maar na een ingewikkelde wisseling van boodschappen, wat bleek uh, enorm lastig te zijn, uh, komt men tot een deal. Waarbij de Russen beloven de wapens weg te halen. Waarbij de Amerikanen beloven dat ze Cuba niet meer aan zullen vallen. In die zin... U weet, deze, deze crisis wordt altijd gezien als het absolute hoogtepunt van Kennedy's presidentschap en optreden. Maar in feite bereikte Kroetsov zijn doel. Via een, misschien een weg die hij zich niet in deze wijze gewenst had, maar hij bereikt zijn doel. De Amerikanen beloofden Cuba niet meer aan te vallen. En tot op de dag van vandaag hebben ze dat niet gedaan. En het zou wel heel merkwaardig zijn als Barack Obama het wel ging doen natuurlijk omdat we... ...vrij rustig kunnen wachten tot dit regime in feite volledig spontaan in elkaar kukelt. Zoals dat dan met zoveel communistische regimes eh, is gegaan. Um, ook bij Khrushchev valt in deze crisis op dat hij steeds voorzichtig is. Het schijnt dat het politbureau ook een beetje aan het van... oké, we moeten er hard tegenaan. Ook zo dus wat zie je in deze crisis... En Khrushchev en Kennedy zijn de voorzichtigste spelers in dit complexe en levensgevaarlijke spel. Juist omdat zij als het mis zou gaan de verantwoordelijke personen zouden zijn. En dat is natuurlijk toch nuttig om ons dat te realiseren. Dat vanuit het perspectief van degene die... ...werkelijk het besluit zou moeten nemen deze zaken er heel anders uitzien van, vanuit het perspectief van de eventuele adviseurs. Nadat de crisis dus tot een goed einde is gebracht, moet ik er nog bij zeggen... ...in het diepste geheim hadden de Amerikanen ook nog beloofd om raketten die ze in, in Turkije hadden opgesteld... ...om die ook af te breken. Maar dat is pas veel en veel later uitgekomen. Ja, dus dat, dat geeft ook nog weer een iets ander accent aan het triomfalistische eh, trompetgeschal wat de Amerikanen na die crisis hebben laten horen. Beide partijen hadden sterk het gevoel wij zijn langs de rand van de afgrond getrokken. En we moeten een, een situatie zien te creëren waarin een iets grotere zekerheid eh, mogelijk is. Waarin met name ook betere communicatie mogelijk is. Want hoe gek het ook klinkt. Maar in, het, in juni van het daaropvolgende jaar, 63 is voor het eerst een directe verbinding gelegd tussen het Kremlin en het Witte Huis. Tot op dat moment bestond hij niet. die niet. Die boodschappenwisseling waar ik het even over had, die was, moet u zich zo voorstellen, dat met de hand een telegram werd geschreven. En dan kwam er een telegrambesteller. En die ging met de fiets van het Witte Huis naar het postkantoor, wat daar direct in de buurt is. En daar werd op het telegram naar Moskou verstuurd. En daar was een andere telegrambesteller die op de fiets met het telegram naar het Kremlin peddelde. En daar lazen ze dat dan en dan ging het. Zo ging het. Moet u zich eens even voorstellen. Zo ging het. He, dat is 1962. He, en de twee machtigste mogendheden ter wereld communiceerden met fietsende telegrambestellers. Het is ja, het zijn wel godswonden dat er geen sprake was van ezelpost. Hè. Ja, het is echt ongelooflijk. En dan wordt in juni 1963 dus een directe telexverbinding verbinding aangelegd. Dus niet een telefoon, een telexverbinding. verbinding Nu kunnen ze elkaar min of meer normaal opbellen. Al begreep ik uit de berichtgeving over de machtsovername van Barack Obama dat het telefoonsysteem van het Witte Huis. Uh, toch weer een stuk primitiever is dan wat u thuis heeft. Dat het, waar, nou, het, het liep enorm achter. Het doet een beetje denken aan het computersysteem van de FBI. Dat werkt nu na een kwart eeuw nog steeds niet. Met hele vervelende gevolgen natuurlijk. Ja, u kunt altijd nog denken aan een misdadige carrière in de Verenigde Staten. Um, een directe verbinding werd aangelegd bovendien in de zomer van 1963 werd een nuclear testband treaty gesloten tussen beide partijen... waarbij nucleaire proeven in de atmosfeer, onder water en in de ruimte werden verboden. Alleen proeven eh, onder aards die waren toegestaan. Dat was zelf een beetje meer een symbolisch bedrag... want de enige proeven die interessant waren, waren namelijk onderaardse proeven. Die had niet veel aan proeven in, in, in de lucht of onder water of in, in de ruimte. He, dus de enige proeven waar het om ging, die bleven in feite door beide partijen toegestaan. Vijf jaar later is opnieuw een verdrag gesloten, het Nuclear Non-Proliferation Treaty. In feite beloofden de beide partijen elkaar dat zij zelf niet meer zo gek zouden zijn als Eisenhower, nietwaar? die de ganse wereld had voorzien van proefreactors en splijtbaar materiaal. Kortom, ze probeerden zoveel mogelijk die proliferatie voortaan te verhinderen. Eh, misschien is wel het belangrijkste resultaat van dat hele verdrag geweest dat de Bondsrepubliek het ondertekend heeft tot grote geruststelling van de Russen want die waren altijd doodsbenauwd dat de Duitsers, dat, he, want ze waren eigenlijk banger voor de Duitsers zoals ik u verteld heb als ze voor de Amerikanen waren en nu wisten ze zeker dat de Duitsers geen nucleaire wapens zouden ontwikkelen interessant genoeg is natuurlijk de rij van landen die dat verdrag niet ondertekend hebben, u begrijpt Nederland heeft ondertekend, België heeft ondertekend Denemarken heeft ondertekend, Liechtenstein stond in de rij. Allemaal ondertekend, no problem. Maar wie hebben er niet ondertekend? Dat is wel leuk. India heeft niet getekend, Pakistan heeft niet getekend, Israël heeft niet getekend, Zuid-Afrika heeft niet getekend, Brazilië heeft niet getekend en Argentinië heeft niet getekend. Allemaal landen die vast van plan waren op dat moment eigen nucleaire wapens te ontwikkelen. Argentinië en Brazilië hebben daar tenslotte van afgezien. Zuid-Afrika is het enige land dat een bom gebouwd heeft en hem weer ingeleverd heeft bij de bomwinkel. Eh. En ja, u weet India, Pakistan en Israël hebben wel een nucleair wapen ontwikkeld. Wat vanuit hun perspectief wel weer begrijpelijk is, daar hebben we het over gehad, eh, vanuit het veiligheidsperspectief... Of ze er op lange termijn, alle drie, als u er even over nadenkt, werkelijk veiligheid gewonnen hebben, dat lijkt mij een hele, heel dubieus vraagstuk, eerlijk gezegd. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hadden beloofd in dat uh, Nuclear Non-Proliferation Treaty om hun eigen arsenalen sterk te gaan beperken in de toekomst, maar u begrijpt, daar, ja, daar is het helemaal niet van gekomen. ...van een dergelijke sterke beperking, althans niet op de korte termijn. In de jaren 60 levert de Sovjet-Unie een enorme inhaalslag. Eindelijk komt de Sovjet-Unie nucleair gesproken op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten. Eigenlijk kun je zeggen van 1945, vanaf dat moment dat de eerste nucleaire wapens zijn geëxplodeerd, tot 1965 is Amerika onkwetsbaar geweest. In de zin dat de Russen wat bommen hadden. Maar niet de oetillage om die bommen ook met enige snelheid en precisie naar hun doel te brengen. Eh, als dat in de Verenigde Staten was. Ja, je had het natuurlijk ook kunnen doen met eh, een vissersbootje. Of, of met een bestelauto over de Canadese grens. Een boel legio mogelijkheden. Ik weet niet of de Russen daar ooit aan gedacht hebben. Het is misschien voor u als u triller schrijft eh, een leuk ideetje. Ik begrijp dat er een, een grote Nederlandse trillerindustrie is, dus u kunt, hè, als u in Rusland ja, de Russische leiders hadden kunnen bedenken, oké, okay, we moeten toch op een of andere manier, moeten we die wapens naar nou het doel zien te krijgen, dan zijn er tal van methodes denkbaar afgezien van eh, bommenwerpers en raketten. Eigenlijk, ik zal er helemaal aan het eind nog iets over zeggen, zijn bommenwerpers en raketten nogal vrij gecompliceerde en dure methodes om een nucleair wapen naar zijn doel te brengen. Als, je, als, ze, als niemand maar iets in de gaten heeft. Hè, voor dat Nederland een, een nucleair wapen zou bouwen. En dat we eindelijk niet waar die, die Belgen willen straffen voor die, voor die vuige plannen Die Leopold erop na blijkt te hebben gehouden. Ja. Ik, ik was er ambivalent over moet ik u zeggen toen ik het bericht las. Eerst het allereerste gedachte. Ik, ik hoop dat u dat binnen hier de binnen deze muren kunt houden. Was eigenlijk, had hij het maar gedaan. Ja, tot de grote rivieren, hè, want dat was zijn plan. Hij dacht dat de katholieken wel met hem mee wilden. En, nou ja, Ja, ik wil daar verder niet op ingaan. Maar achteraf dacht ik toch, wat een wonderlijke toestand, dat eh, mogelijk als de Fransen, die daar dus niks van wilden weten, eh, de Belgen daarvan af hebben gehouden. Eh, maar goed, we zouden alsnog toch tot strafmaatregelen kunnen besluiten. Je rijdt met een, met een nuclear device in een bestelautootje naar Brussel. Je eh, belt je kennis op voor zover ze daar wonen. Dat ze de verstanden gaan doen om een weekend naar Oostende te gaan. En huppakee. Ja. Je ziet Balkan en Al de volgende dag op televisie komen. Dat komt ervan. He. Dat komt ervan. Ja. Je spot maar niet zo met Nederland, hè. Een beetje een Belgisch wereldrijk, wat zullen we nu beleven, hè. Met Borneo erbij. Ja. Eh, goed. In de tweede helft van de jaren 60 uh, haalt Rusland eindelijk die uh, achterstand in en rust zich uit met een, een uh, voldoende raketten om in voorkomend geval die nucleaire wapens, dus wel met snelheid en precisie naar de Verenigde Staten te kunnen bezorgen. En dan eindelijk is dat systeem van mutually assured destruction, hè, wederzijds verzekerde vernietiging, dat is eindelijk klaar, want dan gaat het Rijk tenslotte om of je die zogenaamde second strike capability hebt. Of je na een nucleaire aanval van de andere partij nog steeds vernietigend terug kunt slaan. Zolang je dat kunt. nietwaar, is het totaal oninteressant om zoiets te ondernemen. Dus dan is die, dat afschrikkingsevenwicht is op zijn plaats. Om het maar zo te zeggen. In 1969, zoals u weet, komt Nixon aan de macht... Samen met zijn eh, veiligheidsadviseur eh, Henry Kissinger. U weet, Kissinger was van mening dat Nixon niet goed bij zijn hoofd was. En Nixon was van mening dat Kissinger niet goed bij zijn hoofd was. Maar ze hebben heel productief samengewerkt. He? Of ze ook een psychiater hadden kunnen delen. Ja. Als je gedetailleerd over de beide personen leest, moet je zeggen dat ze allebei een goed beeld van de andere partij hadden. En niet van zichzelf, dat spreekt vanzelf, maar dat geldt natuurlijk voor vele patiënten. Ook voor veel mensen die nog vrij normaal zijn hoor. Ja, en. Op het terrein van de buitenlandse politiek hadden zij vaak vrij redelijke ideeën. Jammer genoeg hebben ze ze niet altijd geëffectueerd. maar ten aanzien van die nucleaire wapens bijvoorbeeld realiseerden zij zich dat Amerika zijn superioriteit had verloren, die wel ruim twintig jaar had gehad, maar nu had verloren, en bovendien dat dat een onherstelbare situatie was. Dat Amerika eigenlijk gegeven dat afschrikkingsevenwicht die situatie nooit meer zou kunnen herstellen. En zij besloten dat het verstandig zou zijn om die strategische competitie, om die in feite aan een regelsysteem te onderwerpen. En ook de Russen waren daarvan in geïnteresseerd. ook denkend weer aan die Cuba-crisis en aan hoe risicovol crisis zouden kunnen zijn in het nucleaire tijdperk. En daarom begint men onderhandelingen op 17 november 69 in Helsinki, een of andere reden, een plaats die zeer geschikt is voor onderhandelingen. Ik heb eigenlijk nooit precies begrepen waarom. Of het door het klimaat komt, hè, dat de mensen liever binnen blijven. Dus dat er minder neiging is om op zondagavond op een terras te gaan zitten. Ja, want u weet, als je daar buiten zit, word je door muggen opgegeten. Of je vries dood, dat zijn eigenlijk de alternatieven. In ene seizoen verliest je dood en in een andere seizoen word je de muggen opgegeven. Ja. Vandaar misschien dat ook al die mobiele telefoons daar vandaan komen. Geen idee. Um, het was hele complexe materie. Die besprekingen gingen onder de naam Strategic Arms Limitation Talks. Als u dat even afkort dan zult u zien dat levert SOLT op. S-A-L-T. Um, dat zijn de zogenaamde SOLT-onderhandelingen. Um, het was lastig om er goed over te onderhandelen. Het waren strategic arms. Dat betekende al dat alle tactische nucleaire wapens in feite niet meededen in het onderhandelingsproces. Dan was er de vraag die al deze onderhandelingen altijd geteisterd heeft. Moesten de Russen de nucleaire wapens van de Engelsen en de Fransen helemaal buiten beschouwing laten? Of moesten die ook een onderdeel van het onderhandelingsproces zijn? U begrijpt. Dat was heel moeilijk te regelen, want de Engelsen en de Fransen wilden natuurlijk niet... ...dat er meer of meer over hun nucleaire wapens zouden worden onderhandeld. He? Juist niet gezien de symbolische betekenis van die wapens. En dan was er een probleem wat eigenlijk ook tot het allerlaatste een rol heeft gespeeld... ...namelijk verificatie. Je kon wel zeggen, ja wij beloven maar, zullen we zeggen... Uh, 1500 lanceermogelijkheden uh, te bouwen of erop er na te houden. Maar hoe, hoe kon je dat controleren? En bij de Amerikanen nog wel een beetje. Want daar lijkt in principe altijd alles uit onder alle denkbare omstandigheden. Maar bij de Russen was dat in principe lastig. Heel veel later zijn de Russen bereid tot verificatie. En dat is wel vrij interessant. Als de Russen dan bereid zijn tot volledige inspectie ter plekke... ...zeggen de Amerikanen, ja, daar waren we altijd erg voor, maar nu toch iets minder. He, toen het eindelijk erop aankwam dat de Russen dan ook in Amerika zouden kunnen inspecteren... ...beviel dat de Amerikanen toch weer een stukje minder. En daar kwam nog twee andere zaken bij, namelijk dat op het terrein van die nucleaire bewapening... ...twee nieuwe technologieën bezig waren om tot ontwikkeling te komen. En dat waren eh, anti raketraketten dus zeg maar eh, afweersystemen tegen ballistische raketten. U weet dat is een zaak die in feite nog steeds speelt. Eh, of het effectief zou zijn geweest toen zeker niet. Voor zover we er iets van weten is het nu nog steeds niet effectief. Maar het is iets wat de Amerikanen zie je nauw aan het hart ligt. Maar misschien dat Obama bereid zal zijn om... ...in het kader van verbetering van de vertrekkingen met Rusland... ...die huidige systemen af te breken of uit te ruilen. En een tweede technologie waar aan de Amerikanen werkten... ...zij dachten, daar hebben we de Russen, die hebben dat nog niet... ...dat heet heette Mur Murving. En dat betekent, dat is een afkorting van Multiple Independently Targeted Reentry Vehicles. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je op één raket... ...meerdere nucleaire wapens kunt zetten... Ik geloof zelfs tot, tot een aantal van een stuk of tien. En die kun je verschillen. Onafhankelijk van elkaar kun je die naar een specifiek doel leiden. Dus je zou in principe tien, één megaton wapens met één raket kunnen afschieten via die Mervin. Uiteindelijk wordt een betrekkelijk slordig systeem van afspraken in elkaar getimmerd. En Nixon gaat eind mei 72 naar Moskou. Om dat SOLT-verdrag, SOLT 1 geheten, want ze waren van plan daarna weer nieuwe verdragen te sluiten, om dat SOLT 1-verdrag samen met Brezhnev te ondertekenen. Volkomen toevallig, dat zult u begrijpen, was dat een verkiezingsjaar. Ja, dat hadden ze natuurlijk niet zo gepland, dat, eh, zo zijn ze niet. Zo zijn ze niet. Kort daarvoor was hij naar Peking geweest. en Nu was hij... Ja, dat het ook toevallig ook, ook in dat jaar kwam. Dat is ook een raadselachtige zaak eigenlijk. Maar zo gaat het vaak. Dat verdrag bestond uiteindelijk uit twee onderdelen. Namelijk een verdrag over die ABM-installaties. Over die, laten we zeggen, die afweerinstallatie. anti ballistic missile-installaties. En die, de aantallen lancier platforms die de beide partijen erop na zouden mogen houden. Men sprak af dat ieder twee van die ABM-systemen zou mogen bouwen. Ten slotte hebben beide partijen afgezien van de bouw van dergelijke systemen, omdat het waarschijnlijk toch niet zou werken en omdat het in principe natuurlijk een destabiliserend effect zou kunnen hebben. Het interessante is, die Murving, dat hebben de Amerikanen uit het verdrag Solt 1 gelaten. Want hun idee was, ja, dat kunnen de Russen niet. Dus dan hebben we toch weer in de komende jaren hebben we toch weer een flinke voorsprong op die Russen. Wie schetst hun enorme schrik en verbijstering dat al na twee jaar bleek dat de Russen dat ook wel konden. Misschien ietsje primitiever technologisch, maar dat het in feite het hele idee dat ze weer een voorsprong zouden hebben genomen eigenlijk een waanidee bleek te zijn. Eind november 1974 eh, ondertussen is Nixon verdwenen, Kissinger gebleven. En Nixon is begin augustus 1974 afgetreden omdat hij bedreigd werd met impeachment. Volkomen terecht overigens. En Gerald Ford had hem opgevolgd en eind november 1974 eh, bereikt Gerald Ford een akkoord ook weer met Brezhnev en Vladivostok over de uitgangspunten voor Solt II. Het zou nog jaren duren voor het ervan kwam, maar in feite de uitgangspunten zijn nooit eh, ingrijpend veranderd. Ondertussen had zich in de Verenigde Staten en in het bijzonder in de Republikeinse Partij een ontwikkeling voorgedaan... ...die eigenlijk het hele perspectief van wapenbeheersing zou gaan verstoren en ernstig zou beïnvloeden in negatieve zin. En dat had te maken met het feit dat de rechtervleugel van die Republikeinse Partij... Hij tot de conclusie was gekomen dat dat hele Solt-verdrag en met name ook het Solt-2-verdrag, die uitgangspunten waren nu dus bekend, dat dat enorm voordelig voor de Russen zouden zijn. Dat de Russen, niet waar als ze dat, als ze dat eh, maar ruim genoeg zouden interpreteren, een voorsprong zouden kunnen nemen op de Amerikaan. Een strategische voorsprong. En in 1976 was opgericht het Committee on the Present Danger. En dat committee betoogde, we moeten daar niet mee doorgaan met die verdragen van die Russen, want die Russen maken daar misbruik van. En als dat zo doorgaat, dan zijn wij binnenkort de onderliggende partij. Henry Kissinger, eh, nog steeds minister van buitenlandse zaken, zei dat is allemaal onzin. En laat ik er direct bij zeggen wat u verder ook van zijn psychiatrische profiel mogen denken. Hij had het grootste gelijk van de wereld, het was complete onzin. Het Committee on the Present Danger was een van die in, organisaties in Amerika... ...vervuld van paranoia over de tegenstand. Ik heb u er net... Ja, ...ik ga weer niet over die konijnen bij de buren be, eh, beginnen, maar ja. Paranoia, dat was eigenlijk wat dat... ...maar paranoia wortelend in dat idee wat eigenlijk... ...wat, wat ik steeds beschreven heb na 1945, dat idee... Dat eigenlijk de enige echt veilige wereld een wereld was waarin de Amerikanen veruit superieur waren in militair en ook in strategisch nucleair opzicht aan de Russen. Dat eigenlijk de situatie van 1945-1965 weer terug zou moeten komen. Dat Amerika zich flink zou moeten inspannen waardoor het weer de sterkste mogendheid op aarde zou moeten zijn. Was het zo dat de Russen, de Amerikanen... ...voorbij waren gestreefd, daar is nooit enige sprake van geweest... ...dat Kissinger de grootst mogelijke gelijk had met zijn bewering... ...het is allemaal onzin, dat zal eh, dadelijk nog wel blijken. Ondertussen overigens ging de wapenwetloop gewoon door... ...want u kunt zich wel, dat had u zelf natuurlijk ook al bedacht... Hè, ...als in Solt 1 afspraken waren gemaakt over het aantal raketten... ...en het aantal bommenwerpers. Maar je denkt aan Mervin, terwijl er eerst één bom op zo'n raket zit, kon je er nu in principe tien opzetten. Dus als het aantal wapens in feite neemt in de jaren zeventig nog fors toe. Ik zal u wat getallen geven. In 1960 waren er 22.000 nucleaire wapens in de wereld. Bijna allemaal in het bezit van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In 1970 waren dat er 38.000 ...en 100 en in 1980 waren het er 54.700. Dat was in 1980 dus anderhalf miljoen maal de explosieve kracht van Little Boy... ...van het eerste nucleaire wapen. Dus je had in principe anderhalf miljoen Little Boys op de planeet kunnen gooien... Hè, ...met de voorraad nucleaire wapens die ondertussen was gecreëerd. Ja, wat moet ik daarvan zeggen... Ik heb al eerder het woord waanzin gebruikt, maar dat, dat ja, kijk die konijnen daar kun je nog van zeggen waanzin. Maar dit is, dit is gekwadrateerde waanzin. Tot de derde macht verheven waanzin. Tot, tot de vierde macht misschien wel. Ja, je hebt er eigenlijk geen woorden voor. Je valt stil van de lende eigenlijk. Dat men dit heeft laten ontstaan. Dat verantwoordelijke normale politici dit systeem hebben laten ontstaan. ...en niet de durf hadden of de moed of het inzicht... ...of wat u er verder van bakken wil... ...om te zeggen, kom op. Die kan absoluut niet. Hier, hier moeten we een eind aan maken. Anderhalf miljoen maal, little boy. Ja, ik heb hier nog opgeschreven gecontroleerde waanzin... ...maar dat maakt de waanzin natuurlijk niet, niet minder... ...dan die was. Uh, Sol 2 is wel tot stand gekomen... Daar heeft de Carter en de Russen hebben daar langdurig over onderhandeld. En tenslotte in juni 1979 wordt in Wenen Solt II ondertekend. Opnieuw wordt het aantal dragers wordt op complexe wijze beperkt. Daar ga ik u niet mee vervelen. En de looptijd van het, van het verdrag van Solt II zou nu zes jaar zijn. Het interessante is, van ratificatie van dat verdrag is het niet gekomen. Want ondertussen, december 1979... Bezette de Russen plotseling Afghanistan. Tot immense woede en verontwaardiging van de Amerikaan. Carter die maakt bekend dat hij geschokt is. Dat hij al die jaren met boeven aan tafel heeft gezeten. Ja wat hij dan al die jaren precies gedacht heeft. Hè? Dat hij bij Brezhnev altijd dacht van een sympathieke padvinder. Wat, wat een lieve man. Hè? En ook bij die andere lijf. Bij die kozigin ook. Goh. Ja, een beetje een somber type, maar toch, toch met de beste bedoelingen vervuld. Hè. Ja, door en door een eerlijke, integere melkhandelaar had het ook kunnen worden. Eh, je zou haast kunnen zeggen, iedereen die er in de Sovjet-Unie in de Stalinistische tijd in geslaagd was om in het politiebureau te komen, was per definitie natuurlijk een boef. Ja, ik ga niet zeggen dat als je in Amerika president wordt, ik, Nee. Dat klopt ook niet meer. Hè? Dat klopt niet meer. Maar je vraagt je wel. Ja, ik ga deze ingewikkelde betoog. Dat ga ik niet uh, voortzetten. Kortom. Uh, het Sol 2 is nooit geratificeerd. Door de Amerikanen. Het is ook als er een nieuwe president komt. Reagan wordt gekozen in november 80. Reagan gaat dat natuurlijk ook niet ratificeren. Want Reagan was zelf lid geweest. Van het committee on the present danger. Maar nu dames en heren komt er een heel merkwaardig feit waarvan je over je zelden, en of zelden je leest er wel over, maar het is niet, wordt niet altijd even prominent in het licht gesteld, dat Reagan en al die andere medewerkers van het Committee on the Present Danger die ook in zijn regering zaten, plotseling stilbleven over Sol 2, wat in was volgens hen een instrument was voor de Russen om hun nucleaire strategische superioriteit te bevestigen. Het wonderlijke is namelijk dat beide partijen zich zes jaar lang keurig hebben gehouden aan het verdrag wat door geen van beide partijen geratificeerd was. Dus had Kissinger groot gelijk toen hij zei dat dat hele betoog over superioriteit de grootst mogelijke onzin was? Ja, daar had hij groot gelijk in. Dit is een prachtig moment, zelfs ietsje aan de late kant voor u om flink te gaan kuggen... En dan ja, heb ik een verzoek van de geluidsinstallatie en van de geluidsman. Of u, als u dan uitgekucht bent, dan hou ik heel even mijn mond. Ja, ik begrijp wat de moeite me dat kost. En dan moet u ook even heel stil zijn. Want dan kan, kan je, kunnen ze later makkelijker van de ene portie naar de andere portie gaan. Dus belooft u mij dat u 25 seconden, dat 25 seconden. Eerst kuchen en dan 25 seconden stil. Vanzelf tot verheven gedachten. Of had u daar geen last van? Of zat u aan die konijnen te denken ondertussen? Maar ik, mijn, mijn gedachten dwaalden toch meteen. ja Je bent daar eens om spontaan een kerstboodschap uit te spreken. En, en ja, ik, hoe het zo uitkomt, weet ik ook niet. Maar we komen nu aan het eind van de Koude Oorlog. Wat in zekere zin, nou ja, een kerstboodschap, maar. En bovendien treedt er een figuur op die dan, ja als dat de Heer Jezus is, dan wisten we niet dat de Heer Jezus zo'n rare wijnvlek op zijn hoofd had. Ja, zonder Gorbatschow, dames en heren, was er geen eind gekomen aan de Koude Oorlog. En zonder Gorbatschow was er ook geen eind gekomen aan die, nou ja, aan die, aan die wonderlijke standoff waarbij de beide partijen beschikten over meer dan 30.000 nucleaire wapens. U weet, Gorbachev kwam aan de macht in 1985. De Sovjet-Unie was er in de jaren 80 bijzonder beroerd aan toe. Achteraf weten we dat ze zo'n 25 tot 40 procent... ...van bruto binnenlands product aan defensie besteden... ...aan dat immense militaire apparaat. en Een nieuwe generatie van, van meer managerial ingestelde communistische leiders... ...waarvan uh, Gorbachev een prominente vertegenwoordiger was realiseerde zich wel dat het niet zo verder kon. Dat de Sovjet-Unie op een of andere manier tot ingrijpende hervormingen zou moeten komen. En die waren weer niet mogelijk zonder ingrijpende omvangrijke nieuwe investeringen. En waar zou de Sovjet-Unie het geld vandaan moeten halen uit? Dat die enorme hoeveelheid geld die ze in feite in dat volkomen nutteloze militaire apparaat pompten. Gorbachev was kortom van mening dat die Koude Oorlog wel wat minder kon. En daar komt nog een tweede factor bij, dat Gorbachev, en in die zin was er toch sprake van een wonderlijke conjunctie in de tijd, dat Gorbachev net als Ronald Reagan van mening was dat die nucleaire bewapening, dat dat toch een beetje een rare en inhumane toestand was, waar op een of andere manier misschien toch een eind aan zou kunnen worden gemaakt. En... Bij Gorbachev was dat nog eens nader onderstreept als gevolg van de Tsjernobyl-ramp, april 86 is dat. U weet, ze namen een soort proefje daar in die, in die vier reactoren en er is er één dus de lucht ingegaan. Totaal onverantwoordelijk gedrag ook weer. Dat heeft geleid tot een vrij omvangrijke hoeveelheid radioactiviteit die daar is uitgestoten en... Gorbatschow was ermee bekend dat die radioactiviteit globaal zich liet vergelijken met de radioactiviteit van een 12 megaton wapen. En daar hebben we nog maandenlang, konden we geen spinazie eten en ja, dat was een hele droevige toestand. Ja, juist als je zin had in spinazie dan kon dat niet. Maar dat had hem er nog eens op geattendeerd, niet waar wat, wat een idiote risico's werden gelopen met die, met die strategische bewapening aan beide zijden. Uh, Reagan en Gorbachev hebben elkaar voor het eerst ontmoet in het najaar van 85 in Genève. Ook weer een van die steden die zich zeer goed leent voor onderhandelingen en ontmoetingen. Een soort van Helsinki in Zwitserland eigenlijk. En de heren konden eigenlijk vanaf het allereerste moment vrij goed met elkaar opschieten. Uh, en dat was vooral belangrijk voor de Amerikaanse kant van de zaak. Omdat Reken toch altijd een idee had dat die communistische leiders dat het allemaal levensgevaarlijke gekken waren. Die had eigenlijk altijd gedacht waar Carter waar pas uh, na uh, Afghanistan achter was gekomen. En ja, die, die, die, die Gorbatschow maakte eigenlijk een heel normale indruk op hem. En vanaf dat moment was Reagan wel bereid om te luisteren naar Gorbatsjov. En vanaf dat moment, niet waar, komt Gorbatsjov in feite met een lange, lange, lange reeks van... Je kunt het niet anders zeggen dan revolutionaire voorstellen. En het is de enorme verdienste van Ronald Reagan geweest dat hij daarop ingegaan is. Dat kon hij ook makkelijk doen... Want feitelijk waren alle voorstellen van waren vrij vergaande concessies. Ja, uiteindelijk heeft beslot verrekening de Sovjet-Unie zijn imperium in Oost-Europa opgegeven. En tenslotte is zelfs, al was dat niet een besluit van Gorbatsjov, de hele Sovjet-Unie van het historische toneel verdwenen. De eerste keer dat een, een heel nuttig en concreet resultaat wordt geboekt, dat is begin december 87 als in Washington het INF-verdrag wordt getekend, Intermediate Nuclear Forces, dat we zeggen alle raketten voor de korte en middellange afstand in Europa zouden niet alleen verwijderd worden, ze zouden ook vernietigd worden. Dat zijn die raketten waar wij toen, de jongeren onder u niet, maar de ouderen onder u wel al die briefkaarten over geschreven hebben en die acties voor gevoerd hebben en dat ze niet, en toen besloten de grote mogendheid om het gewoon helemaal niet te doen en wat er stond te vernietigen. Ja, we hadden het veel beter, hadden we thuis kunnen blijven en naar een leuke film op tv kijken. Dat INF-verdrag was hoogst interessant, omdat het... Eh het betrof overigens maar 5% van de, van de wederzijdse nucleaire arsenalen... ...zoals door Sinici werd geconstateerd. Maar u weet, Sinici hebben zelf of nooit echt gelijk. Want de, het, het grote voordeel van dit verdrag was... ...a, dat het geverificeerd zou worden. Dat we zeggen, de beide partijen mochten bij elkaar gaan inspecteren... ...of het ook daadwerkelijk de afspraken werden nagekomen... Dit is het geval waarin de Amerikanen zeiden: ja, we zijn er altijd erg voor geweest, maar nu even ietsje minder eigenlijk. En, nou, een beetje wezelachtige politiek. Uh, en bovendien, de raketten die werden opgeruimd, die werden niet in, in bewaring gegeven of opgeslagen of zo, zodat ze relatief makkelijk weer uh, in, in dienst zouden kunnen worden genomen. Nee, die raketten werden ook vernietigd. En je zag ook op televisie: zag je. Ja, hoopgevende beelden waarbij die raketten dan in elkaar werden gedrukt door van die apparaten waarmee ze ook auto's tot van die kleine pakketjes eh, verwerken ik neem aan dat de nucleaire apparatuur eh, wel verwijderd was eh, op het moment dat dat gebeurde eh, Gorbatsjov gaat door met, met omvangrijke concessies te doen ook op het gebied van conventionele strijdkrachten deed de Sovjet-Unie zeer omvangrijke concessies en ook Regels opvolger George Bush gaat uiteindelijk mee met dat beleid van Gorbatsjov Zij het dat hij eerst zegt van ja ik wil het eens even aankijken zijn die Russen eigenlijk wel te vertrouwen. Dat weet je eigenlijk maar nooit. Hè. Juist wanneer ze zeggen dat ze de indruk maken zeer te vertrouwen te zijn dan zijn ze het juist niet. Maar ook Bush moet eigenlijk uiteindelijk toegeven dat het verstandig is om Gorbatsjov te volgen. ...in zijn beleid. Maar nogmaals, u moet goed in de gaten houden... ...de initiatieven kwamen steeds... ...van de kant van Gorbatschow. Het is wonderlijk dat deze man... ...die eigenlijk zo'n enorme rol heeft gespeeld... ...in de rec recente wereldpolitiek... ...dat hij nog steeds in eigen land... ...geloof ik, een van de meest gehate... ...figuren is die ze er daarop nahouden. Terwijl die gezellige drinkenbroer Jeltsin... ...ja, na zijn dood... Uh, je hoeft ook maar een paar van die filmpjes te laten zien natuurlijk van Jeltsin, dan moet je wel vertedend raken natuurlijk hè. Jeltsin als dronken dirigent, Yeltsin met die twee secretaresses, ja. Het is minder serieus dan Berlusconi, maar, maar het, komt toch, uh, het komt toch aardig in de buurt moet je zeggen. Ze beginnen ook weer opnieuw onderhandelingen om de verdere hoeveelheid, om de hoeveelheid strategische wapens verder te beperken. Die heette nu Strategic Arms Reduction Talks. Het SOLT was doodgelopen. Men begint begin jaren 80 aan een nieuw onderhandelingsproces. Dat loopt ook dood. Al in 83, als de Russen boos weglopen vanwege de plaatsing van die INF-raketten in West-Europa. Maar dat hele proces wordt opnieuw opgenomen. En in 91 wordt al een verdrag gesloten waarbij het aantal strategische wapens met 30% wordt eh, gereduceerd. Onderhandelingen overigens waren betrekkelijk moeizaam, want terwijl die onderhandelingen gaande waren, viel de hele Sovjet-Unie uit elkaar. Met als gevolg dat er drie nieuwe... Tijdelijk drie nieuwe nucleaire staten bijkwamen, namelijk Wit-Rusland, de Oekraïne en Kazachstan. Daar moest dus apart mee worden onderhandeld. En tenslotte is een situatie ontstaan waarbij die drie nieuwe nucleaire staten eigenlijk, die erfgenamen van de Russische nucleaire wapens, die wapens eh, hebben ingeleverd. Een buitengewoon eh, verstandig besluit. De Amerikanen overigens waren uiterst bezorgd over de chaotische toestand in ...de Sovjet-Unie en vervolgens in de post Sovjet-Unie. En zij waren bang dat het zij splijtbaar materiaal... ...het zij nucleaire wapens, misschien geen strategische... ...maar dan toch tactische in de verkeerde handen zouden kunnen vallen. En ze hebben daarvoor zelfs een speciale wet aangenomen... ...de Nun-Lugar Act, ook wel genaamd... ...de Soviet Nuclear Threat Reduction Act in 1991... ...waarbij grote hoeveelheden geld ter beschikking werden gesteld aan de Russische federatie... ...om het mogelijk te maken om spijtbaar materiaal goed en veilig op te slaan... ...en om eventuele nucleaire wapens ook veilig en goed op te slaan. Een programma wat hele positieve effecten heeft gehad. Het zal u niet verbazen... Dat nadat de regering Bush aan de macht was gekomen, dit programma vanwege allerlei ideologische rimram en poppenkast systematisch gesaboteerd is. Juist de regering Bush, die het zo hoog had met het internationale terrorisme. En we zullen zo zien hoe de chaos in Rusland eventueel gekoppeld zou kunnen worden aan de gevaren van het internationale terrorisme. Als er ooit een regering is geweest, dames en heren, die vrijwel alles verkeerd heeft gedaan... Ik zeg het nog maar een keertje. Zijn dus een enkeling onder u zal zeggen, wordt het niet eentonig? Nee, dit wordt niet eentonig. Dit moet elke keer opnieuw aan de kaak worden gesteld. Hoe je op alle niveaus en op alle beleidsniveaus incompetente en levensgevaarlijke dingen kunt doen. Waarom, dames en heren, waarom? Vanwege ideologische redenen omdat in feite je geloof niet stroopt met de werkelijkheid. En sommige mensen zijn daar geneigd om te zeggen. Dan kies ik maar voor de werkelijkheid. Ik pas mijn ideologie wat aan. Maar de ware ideoloog zegt helemaal niet. Wij gaan de werkelijkheid aan de ideologie aanpassen. He? Ja hoed u voor gelovigen en ideologen. He? Nou ja dat is een beetje dezelfde groep. Nou ja u heeft de afgelopen dagen weer in Iran het hele drama gezien van mensen die menen dat ze in opdracht van onze lieve heer uh, op demonstranten mogen schieten. Zo ver is het nou bij Boes niet gekomen, maar uh, ja, geloof. Als je maar flink in het geloof zit, dan... Je zou in feite de hele 20e eeuwse geschiedenis, of althans de dieptepunt ervan, kunnen samenvatten als een enorme poging om de werkelijkheid aan te passen aan... ...ideologische uitgangspunten... Hè? ...want zo kun je natuurlijk het communisme... ...het Stalinisme, het Maoïsme... ...maar ook het fascisme... ...vanzelfsprekend eh, beschrijven. Er komt ook een tweede startverdrag... ...dat wordt uiteindelijk getekend door Bush en Yeltsin ...op in de laatste maand van de regering van de oude Bush... ...we hebben het hier over de oude Bush... ...daar heb ik het natuurlijk ook al over gehad... ...de oude Bush was een betrekkelijk verstandige man... ...ja... ...dat kon van zijn zoon niet gezegd worden. In dat tweede startverdrag wordt tenslotte bepaald... ...dat beide partijen hun strategische wapens tot 3000 zullen reduceren. Merkwaardig genoeg is dat tweede startverdrag nooit geratificeerd door de Russen. Eerst hebben ze de lijn getrokken en wilden ze concessies hebben... ...en tenslotte de regering Bush, weer Bush junior... ...heeft besloten om het ABM-verdrag op te zeggen... ...en toen hebben de Russen gezegd... ...dan zeggen wij voor straf zullen wij het START II-verdrag niet ratificeren. Of men het ook in de praktijk zich wel weer aan de verdragsregels heeft gehouden... ...ik vermoed eerlijk gezegd van wel. Ook door Poetin en Bush is nog een verdrag gesloten... ...daar kunnen we heel kort over zijn, dat was meer schijn dan werkelijkheid. Dat was namelijk zo'n verdrag waarbij die wapens dan wel in feite... Uh, ...tijdelijk geparkeerd zouden worden, maar niet vernietigd zouden worden. Dat betekent dat je ze gewoon niet waar de hangar weer uit kunt rijden... ...en dat ze dan in feite weer dienst kunnen doen. Dus dat zijn een soort van verdragen waar je in feite niets aan hebt. Een van de allerbelangrijkste besluiten die de beide partijen hebben genomen... ook weer in 1991, was het deactiveren van tactische nucleaire wapens. Die zijn lang niet allemaal vernietigd, voor zover we weten... En ook dat speelt in de rechts van dit verhaal eh, wel enige rol. De held van het verhaal, ik zeg het u nog maar eens, is dus Gorbatsjov. Zonder Gorbatsjov was dit simpelweg niet gebeurd. Zonder Gorbatsjov is het helemaal niet onmogelijk dat de Sovjet-Unie krakkemikkig en wel nog steeds zou hebben bestaan. He, dus in die zin heeft hij een hele wezenlijke rol in de geschiedenis gespeeld. Ja, merkwaardig genoeg zou je kunnen zeggen dat de meest invloedrijke politici van de afgelopen kwart eeuw zijn allebei communisten, namelijk Deng Xiaoping en Gorbatschow. He? Gorbatschows manmoedige hervormingspogingen betekenden het einde van de Sovjet-Unie en Deng Xiaoping heeft maatregelen genomen waardoor China niet waar... He, een van de grote mogendheden is geworden en op weg is wellicht naar nog veel meer industriële glorie. Wie zal het zeggen? Uh, hebben nu de kernwapens ervoor gezorgd? Want dat wordt altijd gezegd. Die kernwapens, dat is toch eigenlijk een zegen voor de mensheid geweest, want daardoor hebben we uh, vrede gehad tijdens de Koude Oorlog. Ik wijs u erop dat daarvoor geen enkel bewijs kan worden geleverd. Of het niet ook heel vredig zou zijn geweest als we helemaal geen kernwapens hebben gehad. Dat weten we niet. Omgekeerd kan ik niet bewijzen dat dat mogelijkerwijs het geval zou zijn geweest. We weten simpelweg niet hoe het dan zou zijn gelopen. Feit blijft natuurlijk dat gegeven die toestand, de risico's steeds groot waren. Het had ook uit de hand kunnen lopen. Stel voor dat kennedy naar zijn generaals had geluisterd. Wat dan? Zou het dan daadwerkelijk uit de hand zijn gelopen? Het wonderlijke natuurlijk van de Koude Oorlog is eigenlijk dat, nou ja, zag je zeg maar nadat de Duitse deling eh, geregeld is, zo u wilt nadat de Koreaanse oorlog tot een soort van eh, remise is geraakt, er eigenlijk helemaal niet zulke grote strategische tegenstellingen waren tussen Oost en West. Dat het eigenlijk een conflict is wat heel sterk hangt op achterdocht, misverstand, volkomen verkeerde percepties, kom ik weer op uw buren, hè, ga eens praten, ...toen denkt dat ze gek zijn... ...maar dat valt in het algemeen best mee. He, zelfs hier hadden de beide partijen... ...veel beter eh, intensief... ...met elkaar kunnen praten... ...over alle mogelijke zaken. Het is een onwaarschijnlijk kostbaar conflict geweest... ...als we alleen maar kijken naar de... Amerikaans, ...Amerikaanse kernwapens... ...dan hebben de, al die kernwapens samen... ...en de productie daarvan... ...heeft tussen de 5.000... ...en de 7.500 miljard dollar gekost... ...dus dat is tussen de 5 en de 7,5... Triljoen dollars. Ja, het gekke is, vroeger vond je dat enorme bedragen. En tegenwoordig, ja, sinds een jaar of wat, zeg je, zo'n triljoen dollars, dat doet je helemaal niks. Hè? Je zou niet verbazen als je het s'avonds op de Giro zo aantreft. Hè? Ja. Ja. Ik ben haast geneigd om te zeggen, nu ik er toch aan denk, heb ik hier namelijk een heel interessant ik kan niet laten, het u even te laten zien. Kijk, ik heb hier een biljet van de Reserve Bank of Zimbabwe. 100 trillion dollars. <lacht> Daar zie je hoe de geest gecorrumpeerd raakt. Hè? Voordat je twee, denk je hoezo, die kernwapens. Ik had met dit biljetje alleen. Hè? ...had ik nog zo'n beetje tienvoudiger kunnen produceren. Ja. Heb ik cadeau gekregen van iemand. Um, na de Koude Oorlog. Daar moet we het even over hebben. Hoe zit het met de situatie na de Koude Oorlog? Eén ding, denk ik, moeten we voorop stellen ...dat de situatie er wel degelijk veiliger op geworden is na de Koude Oorlog. Dat het niet helemaal veilig is zal ik zo onthullen... ...maar het is veiliger geworden in de zin... Dat het aantal strategische wapens ongeveer gehalveerd is sinds, zeg maar, Gorbachev en Reagan aan hun onderhandelingsproces zijn begonnen. En u begrijpt ook wel dat de kans op een omvangrijke nucleaire slagenwisseling, die is ook aanzienlijk gereduceerd. Ja, we horen wel eens grote woorden uit Moskou, maar u weet dat dat hele beleid van grote woorden van Poetin is voornamelijk voor de binnenlandse politiek bestemd. Dus in die zin denk ik dat inderdaad de toestand in de wereld veel veiliger is geworden. Maar er zijn verschillende maren. Het is helemaal niet uitgesloten dat er misschien in de toekomst nog wel eens in vijandschap een nucleair wapen zal afgaan. Alleen is het, als dat ooit gebeurt, zullen het waarschijnlijk niet honderden of duizenden nucleaire wapens zijn. En dan kunnen we hoogstens hopen dat het niet in Utrecht is, maar ja... Nou ja, dat laat ik helemaal aan u. Eh, welke regio van de wereld u hier gelukkig mee wilt maken. Het is overigens nog steeds zo dat de Verenigde Staten en de Russen samen beschikken over duizenden strategische nucleaire wapens. Eh, dat een deel daarvan nog steeds op hertrigger alert staat. Dat betekent dat ze, dat ze min of meer binnen 15 minuten kunnen worden gelanceerd met alle risico's van dien. Er is alle reden om die enorme voorraden die er nog zijn verder te beperken. Maar u weet, eh, de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie zijn de afgelopen jaren enorm verslechterd. Als gevolg van het feit dat beide partijen eigenlijk zijn vervallen tot hun meest, hoe zal ik dat eens beschrijven, tot hun meest stupide reactiepatronen. Die doen denken aan de koudste jaren van de Koude Oorlog. De regering Bush is begonnen met die antiraketinstallaties te bouwen. Waarvan de Russen dan zeggen dat het een bedreiging is voor hun raketten. Dat is onzin, maar tegelijkertijd zijn die antiraketinstallaties ook weer onzin, omdat ze naar alle waarschijnlijkheid niet zullen werken. En de landen waartegen ze zijn gericht, die hebben nog lang helemaal geen nucleair bewapende raketten. Dus het is. De regering Bush is bovendien ook begonnen met het ontwerp en, en de creatie van nieuwe nucleaire wapens, zogenaamde bunkerbusters, waarmee ze eventueel terroristen, ja u weet eh, dat die Osama samen in een grot zit en ze hopen dan zo'n ding in die grot te schieten, daar komt het in grote trekken op neer, door alle deskundigen. ...wordt dit als een, een volkomen nutteloos en gevaarlijk initiatief gezien... ...omdat het natuurlijk een enorm slecht voorbeeld geeft aan de, de rest van de wereld. He, dus nou, op zichzelf is wel te verwachten dat Obama op dit terrein enige initiatieven zal ontplooien... aangezien hij ook in zijn verkiezingscampagne over deze zaak heeft gesproken... ...namelijk het, het verder terugdringen van de nucleaire bewapening... ...en natuurlijk ook het gevaar van proliferatie de, dit probleem is natuurlijk voor een belang gedeelte ook weer de schuld van de ontwikkelingen in de Russische federatie aangezien Poetin heeft gekozen voor een soort ja hoe zullen we dat zeggen gemakzucht, ne gemakzuchtig neonationalisme ook weer van hè, better wrong, better strong en wrong hè, in feite een soort, soort macho politiek zeer bedenkelijke zaak laten we hopen dat dat in de komende jaren ja, dat beide partijen... Nou goed, Bush is weg. Poetin zit er nog, zoals u weet. Misschien hadden we die met Viedek moeten, moeten gijzelen. He, dat zei hij. Ja, hij was hier, dus waarom niet eigenlijk? In die hermitage. Dat uh, hebben we weer niet gedaan. Uh, ja, beide partijen zijn weer vervallen tot dat wonderlijke polariserende infantilisme. Wat zo karakteristiek was voor de Koude Oorlog. En dat is eigenlijk... En als je daarbij dan denkt aan dat wonderlijke duo, Gorbatsjov en Reagan, die toch gezamenlijk zulke, nou ja, hebben gedaan waar ik het er straks even over had, als je de durf had, als je de moed had om werkelijk te kijken naar de situatie zoals die was, dan was je kennelijk wel in staat om tot een zeer aanzienlijke vermindering van dit gevaar te raken. Dus laten we kijken of dat ook in de komende jaren mogelijk is naar mijn idee kan de hele wederzijdse strategische voorraad, laten we maar dan weer dat getal nemen van die wetenschappers, kan gereduceerd worden tot 100. of wat mij betreft wel gemoderniseerde nucleaire wapens aan beide zijden. Dat zou natuurlijk het totaal van de dreiging al aanzienlijk eh, verminderen. Ik zie even af, he, want daar heb ik niks over gezegd, maar het zijn allemaal fantastische idioten verhalen, als we wat meer tijd hebben zouden we nog een heel uur eraan kunnen besteden aan wonderbaarlijke vergissingen en ongelukken waarbij nucleaire wapens waren betrokken. Ze zijn niet afgegaan, maar ze waren erbij betrokken. De Amerikanen hebben er wel eens een laten vallen boven eigen grondgebied, die zijn niet afgegaan. De ouderen onder u herinneren zich twee van die dingen die uh, daar bij Spanje, tussen Spanje en de Balearen in de zee terecht zijn gekomen. Uh, de Amerikaan bij in Amerika is nog eens een vliegtuig met een nucleair wapen van, het, van een vliegdekschip afgevallen. Ja, zo denk, hoe kan dat nou? Valt zo roep overboord. En ze hebben geprobeerd hem te, te bergen, maar het is ze niet gelukt. Het is niet gelukt, misschien moeten ze dat Nederlandse bedrijf dan weer voor eens bergen. He? U weet dat er meerdere Russische kernonderzeeërs zijn voor ongeluk, die liggen... Diep diep diep op de bodem van de oceaan en aan boord zijn meerdere nucleaire wapens. Ja, als Osama ooit begint met een bergingsploegje dan. Dat zal denk ik wel iets te gecompliceerd zijn. Dus je moet ook steeds rekening houden met, met de onbeschrijfelijke suffigheden, de rare toevalligheden en idiotieën. ...die juist bij zo'n soort van systeem zulke enorme risico's met zich meebrengt. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar laatst is, nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden... ...is min of meer bij vergissing een B-52 met volledige kernbewapening dwars over de Verenigde Staten gevlogen. Dat schijnt helemaal niet te mogen of te kunnen, maar ja... ...ze hadden ze eraan gestopt en, en het is gebeurd. He. Ja, Stel voor dat die piloot niet helemaal goed bij zijn hoofd was, zoals die... Ja, die Egyptische... Nou, daar had ik natuurlijk niet over moeten beginnen. Zeg maar, van die interessante verhalen die je dolgraag zou vertellen. En unieke mogelijkheden bieden voor die bekende stille verjaardagspartijtjes. Ja, valt een diepe stilte. Die zegt van, hebben jullie gehoord van die Egyptische piloot? Die zelfmoord wou plegen. Ja, het is hem gelukt. Ik kan er verder niet op ingaan. Ja, wat is... Eh, daarmee raken we geleidelijk toch aan het eind. Wat is het grootste gevaar wat ons volgens de deskundigen... Volgens de deskundigen in deze wereld bedreigt... Dat is dat terroristen in het bezit zullen geraken van een nucleair wapen... Wat ze zullen laten ontploffen in het centrum van Parijs, het centrum van Londen... ...het centrum van New York... ...het centrum van Washington... ...ja, u mist Amsterdam... ...maar ik denk niet dat dat aan de buurt komt... ...ja, het moet ook een beetje spectaculaire effecten hebben natuurlijk... ...het moet de wereldmachten betreffen... ...dus ze zullen zo'n soort van doel kiezen... ...en dat is volgens de deskundigen nogmaals een heel groot gevaar... ...waarbij natuurlijk de vraag is... ...hoe komen terroristen aan een nucleair wapen? Er zijn verschillende mogelijkheden... ...ze kunnen er eentje cadeau krijgen... ...ja, ja... U zult zeggen van, nee, dat zou ik ook wel willen. Dan moet u goede contacten aanknopen met het Pakistanse leger. Dat zal niet meevallen. Um, want dat is dan het angstbeeld dat met name het Pakistanse leger, wat vergeven schijnt te zijn van jihadistisch geïnspireerde officieren, dat die op een goede dag zullen zeggen, weet je wat, we geven er een aan Osama. Hè? Ik moet u zeggen, ik heb daar nooit een cent van geloofd. Even min als ik geloof dat Kim Jong-il zal zeggen, nou we hebben er één. Trouwens, welke terrorist zal die wapens willen hebben? En er zijn nu al twee die toch een heel matig effect hebben gesorteerd. Ik zou er niet aan beginnen als terrorist. Zou ik bang zijn dat ze voortijdig zouden afgaan. Technisch zit het volgens mij niet zo geweldig in elkaar. Nee, omdat natuurlijk... Als zoiets zou gebeuren en het zou getraceerd kunnen worden naar het Pakistanse leger en naar wie anders zou het getraceerd moeten worden, dan is dat, dat begrijpt u ook wel, ook het eind van het Pakistanse leger en dat is ook het eind van de nucleaire bewapening van Pakistan, mogen we aannemen. Dus dat cadeau krijgen dat hè, zo van, ja kom eens kijken, we hebben er, we hebben er nog eentje staan. Nee, ik heb dat nooit als bijzonder waarschijnlijk gezien. Dan kunnen ze erin stelen. Ook een mogelijkheid natuurlijk. Ze kunnen dat nucleair wapen stelen. We weten wel dat met name tactische nucleaire wapens, en die kunnen toch ook fors van, van explosieve aardomvang zijn, dat die in, in Rusland heel slordig worden bewaakt. Uh, ja, er zijn afschuwelijke verhalen over loodsen met een lullig hangslotje waar dan uh, weet ik hoeveel megaton achter de, achter de deur ligt, zal ik maar zeggen. ...ja, gedeeltelijk omdat dat Nun lugar programma niet, uh, niet volledig uh, geëffectueerd is. Dat zou kunnen, dat is tot op heden niet gebeurd. Uh, en dan tenslotte zouden ze er een kunnen kopen. U zult zeggen, kopen? Ja. ze zouden we ook in Rusland eentje kunnen kopen. Namelijk van degene die die schuur met dat hangslotje bewaken... ...maar misschien bereid zijn om voor enkele tienduizenden dollars de andere kant op te kijken. Op een donkere, winderige avond. U zult dat misschien raar vinden, maar dan kan ik u als anekdote vertellen, heb ik, heeft u toch weer zo'n leuk verhaal, dat de commandant van de Russische Pacific Float, die heeft voor enkele tienduizenden dollars een heel vliegdekschip verkocht. Ja, ten eigen baten. Dat is toch ook vrij curieus. Hè? In die tijd dat het daar zo'n ontzaglijke rommel was, werd van alles en nog wat verkocht. Dus hij dacht, hup, ik verkoop een vliegdekschip. Want dat is in de sloop, brengt zo'n vliegdekschip, dat kan ik u verzekeren, dat brengt nog, dat brengt nog heel wat op. Uh, dus dat is ook nog een mogelijkheid. Cadeau, stelen, verkopen. Dan is er, als dat allemaal niet lukt, is er nog de mogelijkheid van zelfbouw. Uh, wat heb je nodig om zo'n wapen zelf te bouwen? Splijtbaar materiaal. Hoe kom je aan splijtbaar materiaal? Dat kun je stelen in Rusland. Of je kunt het kopen in Rusland. Ik moet u zeggen dat meerdere malen smokkelaars van hoogverrijkt uranium zijn betrapt. Want ja, als je een beetje een, een, een, een poortje hebt met de juiste outillage, dan, dan valt het wel op als je met een koffertje hoogverrijkt uranium eh, op reis bent. Bovendien ook betrekkelijk zwaar, dus als iemand echt helemaal scheef loopt, dan... Of plutonium, ook betrekkelijk zwaar vanzelfsprekend. Um, voor een eenvoudige little boy, he, dus dat was het eerste Amerikaanse wapen, heb je ongeveer 100, ton, eh, sorry, 100 pond U-235 nodig. En dan is natuurlijk de vraag gesteld, je bent eraan gekomen door diefstal of koop... Dan is de vraag, ben je in staat om een nucleair wapen te bouwen? Het little boy was de simpelste, die andere is een implosiewapen, dat is al een stuk ingewikkelder. Uh, en ook daar weer moet ik u zeggen dat de deskundigen van mening zijn dat het vrij simpel is om zo'n wapen te bouwen. Ik las zelfs een stukje waar stond dat als je een beetje een de werkplaats hebt... ...en iemand die een klein beetje kan lassen en solderen en zo... ...nou dan, eh, ja, je had de indruk dat eh, als u een beetje een handige fietsenmaker heeft... ...dat het wel moet lukken eigenlijk. En waarom denkt men dat? Daar is een, ook weer een fameus verhaal... ...dat in 1977 heeft een Amerikaanse student... ...die heeft een doctoraatscriptie geschreven, die jongen heette John Aristotle Phillips... ja. Het is niet anders. Uh, en die heeft een doctoraalscriptie geschreven en daarin heeft hij een, een, uh, laten zien hoe je een implosiebom moet ontwerpen. En volgens alle deskundigen, niet waar, zou die bom als die gebouwd zou zijn, zou die ook gewerkt hebben. Het is op zichzelf trouwens een fantastisch verhaal. Want op een gegeven moment weet je eigenlijk niet precies hoe het dan met die, die, die, die implosie-explosieven eh, moeten werken. En dan denken we: Nou ja, wie hebben in de tijd, in de Tweede Wereldoorlog, die explosieven geleverd? Dat is Dupont en de Nemoer, dat is een groot Amerikaans chemisch bedrijf. Weet je wat ik doe? Ik bel ze even op. En hij belt ze op. Ja, u spreekt met John Aristotle Phillips. Ik, ik werk hier aan een doctoraalscriptie over de implosiebom. Kunt u mij uitleggen hoe dat nou precies zat? Ja, dan zal ik u even verbinden met, en, en hij krijgt een fysicus of een gebicus aan de lijn die het hem fijn uit de doeken doet, hoe je dat aan moet pakken. Het doet een beetje denken aan die website van de Nederlandse gemeentes waarbij alle voor terrorisme kwetsbare punten op de website waren gezet. En dat is een beetje hetzelfde idee. Het gekke is dat ze daar dan weer wel heel efficiënt in zijn. Hè? Als je ze opdracht had gegeven om ze allemaal bij elkaar op een website te zetten... ...waren ze er na 25 jaar nog niet in geslaagd. Maar min of meer toevallig hebben ze het wel gedaan. Een hele merkwaardige, hele merkwaardige zaak. En op basis daarvan... Wordt door de deskundigen beweerd, wat ik wel eerder heb gezegd, dat de, dat de betere fietsenmaker, mits voorzien van de juiste blauwdrukken, wel een implosiewapen laat staan, een little boy wapen zou kunnen maken. Maar dan is toch de vraag, waarom is dat, als het zo ongelooflijk simpel is, waarom is het dan niet eerder gebeurd? Bovendien, waarom heeft het dan nazi's zo ontzettend lang gekost als ze zelf hadden besloten om een nucleair wapen te bouwen? He, want de landen die dat gedaan hebben, Israël en Pakistan enzovoort, die zijn vaak jaren, tientallen jaren bezig geweest. Dat kunt u wel weer verklaren, want dat betekent... Zij moesten hun, hebben hun spijtbaar materiaal dus niet gestolen of in, de, in, de, in de Rusland gekocht. Zij hebben hun spijtbaar materiaal zelf gemaakt. En dat betekent dat je eerst een kernreactor moet hebben en je moet enige tijd werken. Kortom, daar heb je een hele technolo technologische eh, productiestraat heb je daar, als het ware nodig. En dan wil je bovendien... Wil je ook echte nucleaire wapens maken die je eventueel kunt afschieten met een raket of die door een bommenwerper kunnen worden getransporteerd? Maar dan reist toch de vraag: kijk, een, een niet-natie, een, een terroristische organisatie bijvoorbeeld, die. Die hoeft helemaal geen perfecte bommen te maken. Die kan volstaan met een device. Als u ooit een plaatje hebt gezien... van het proefwapen... wat in Alamacordo op die toren... tot ontploffing is gebracht. He, dat is een soort van enorme ei waar allemaal draadjes uitkomen en zo. Dat hoeft allemaal niet zo perfect te zijn. Waarom, waarom, zou, uh, waarom zou in eerste plaats... een natie niet een device kunnen bouwen? Dat moet... Dat moet Als je... Als je een kernreactoren hebt, kun je zonder al te grote moeite een device bouwen. En toch is dat niet gebeurd. Dat device bovendien, en dan kom ik terug op wat ik daar straks al gezegd heb... ...waarom zou je zo nodig een nucleair wapen moeten transporteren met een ballistische raket? Een enorm complex apparaat waar je een hoop technologie voor nodig hebt... ...om dat ding eerst te maken en dan af te schieten... ...en op het juiste moment op zijn doel te laten ploffen... ...waarom niet in een bestelautootje... ...kom ik weer... He? ...ja, ik wil die Belgen er nu verder buiten laten... ...maar dan kom ik toch weer op mijn... ...en waarom... ...dat zouden toch in principe... ...de terroristen ook moeten kunnen... ...een device bouwen... Als, ...maar kennelijk... ...en daar ben ik toch door de deskundigen helemaal... ...tot op heden niet overtuigd geraakt... ...kennelijk is het a... ...veel moeilijker... ...om het zij door diefstal of door... Uh, ...een niet legitieme koop aan splijtbaar materiaal te komen dan ons meestal wordt voorgesteld... ...en b blijkt het kennelijk toch niet zo makkelijk te zijn als uit die doktoraal scriptie wel valt af te leiden... ...om een nuclear device te bouwen. Maar als je dat eenmaal hebt, heb je dus bommenwerpers en raketten, die heb je in principe helemaal niet nodig... Dus eigenlijk, je zou verwachten dat proliferatie zich op veel grotere schaal zou hebben voorgedaan. Er zijn natuurlijk tal van landen die het wel zouden kunnen, maar die niet de ambitie hebben om het te doen. Ik begrijp bijvoorbeeld dat Japan een zeer grote hoeveelheden spijkbaar materiaal heeft... en in principe op elk moment binnen relatief korte tijd zichzelf kan veranderen in een nucleaire mogendheid. Wat we kunnen constateren na, wat is het, 45 tot op de dag van vandaag, dus dat is 64 jaar als ik goed reken, is dat kernwapens daadwerkelijk onbruikbaar zijn. Dat ze diegene die kernwapens gebouwd heeft of in bezit heeft, niet een grotere mate van veiligheid hebben geboden. Was die wapenwetloop waar we het over gehad hebben uitgebreid te vermijden geweest? Ik ben bang dat dat eigenlijk gegeven de omstandigheden in de vroege beginnende Koude Oorlog niet te vermijden was geweest. Wat denk ik wel te vermijden was geweest, is die ridicule, waanzinnige explosie van nucleaire wapens die zich vanaf het begin van de jaren 50 heeft voorgedaan. Daar hadden de beide partijen, nou ja, laten we weer denken aan Reagan en Gorbachev misschien wel wat verstandiger mee om kunnen gaan. En dan natuurlijk de laatste vraag, de hamvraag eigenlijk. Zou zouden er we, zouden we ooit nog een wereld komen zonder nucleaire wapens? Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Dat hoor je vaak zeggen, alle kernwapens de wereld uit. Maar dat zit er natuurlijk helemaal niet in. Het kan. En omdat het kan, moet je altijd uitgaan van de mogelijkheid dat het ook wordt gedaan. En dat betekent natuurlijk dat je... Er misschien veiligheidshalve toe moet besluiten om niet alle kernwapens de wereld uit te laten gaan. Omdat je in het geval van kwaadwilligen, hè, weet ik veel wie het zouden kunnen zijn, in het geval van kwaadwilligen de mogelijkheid moet hebben om, om ze weer af te schrikken. Die terrens, waarom zijn ze eraan begonnen als afschrikking van het eventuele mogelijke Duitse nucleaire wapen? En waarom zullen ze ten dele, misschien hoe beperkt ook blijven bestaan, ook weer als afschrikking tegen een eventuele kwaadwillige ontwikkelaar van nieuwe nucleaire wapens? Moeten die wapens dan in handen zijn van een internationale organisatie? Dat zou ik eerlijk gezegd wel een mooi idee vinden, hè, dat die El Baradij er dan over gaat, bijvoorbeeld. En ja, dat iedereen zal zeggen, niet de Amerikanen en niet de Russen. Hè. Dat weet ik niet. Uh, maar ik denk dus niet dat ze ooit helemaal zullen verdwijnen. Als u had gedacht dat ik met deze blijde boodschap zou afsluiten. Dan moet ik u toch bitter teleurstellen. Ze zullen wel blijven bestaan. Misschien, nou, nee. Ik weet niet of ik dat, dat kan er al. Omdat dit helemaal aan het eind is kan dit er eventueel uitgeknipt worden. Dat is wel een interessant idee. Dus dat ga ik even toch tot ontwikkeling brengen. Misschien moet er wel een in vijandschap afgaan op een of andere manier om ons wakker te schudden uit de situatie dat er nog steeds duizenden en duizenden en duizenden nucleaire wapens zijn die een volkomen zinloos bestaan lijken, die, die in feite waarvan het bestaan absurd is. He? Misschien dat dan eindelijk... Die partijen die al, eindelijk, die al zo lang beloofd hebben dat ze de arsenalen zouden verminderen en dat ze ze verstandig zouden opstellen. Misschien zou dat dan eindelijk een reden zijn om de zaken werkelijk fundamenteel aan te pakken. Laten we dat niet hopen. Nou, laten we dat niet hopen. Ik dank u voor uw aandacht. nog naar harteleust vragen stellen, als u dat wil. Zijn er nog vragen in de zaal? Ja. Um, nou ja, er waren natuurlijk uh, lange tijd heel veel kernwapens aan beide kanten. Is het ook altijd het plan geweest dat mocht er iets gebeuren, dat meteen alle beschikbare kernwapens werden afgevuurd? Of was het ook nog wel eens het plan van nou, we doen eerst al twee of drie en dan zien we wel waar het schip stand. Uh, het oorspronkelijke plan van, van de Amerikanen, waar ik het geloof ik vorige keer of de eer vorige keer over gehad heb, dat was eigenlijk om, om, om in een soort van spasme uh, bij het begin van een conflict de hele boel te gebruiken. Toch een beetje in, in het idee van een, een alles vernietigende first strike. Dat, dat was het oorspronkelijke idee. Uh, dan in de jaren 60 is er vervolgens, ik geloof na 63, wel gewerkt aan, omdat men zich toch wel realiseerde dat het een vrij achterlijk idee was. Hè, dat je in feite veel beter zou kunnen beschikken over een escalatieladder. Zodat je stap voor stap zou kunnen gaan en niet de, heen en de, heen klapt, de hele kladdige darts euh, zou, zou veroorzaken. Hoe, dat zich precies, hoe die escalatie er precies uitzag, zo van... He, een soort van tit voor dat, dat van wij schieten Odessa aan elkaar en dan jullie Kansas City en dan doen wij weer eh, eh, Novgorod en dan doen jullie weer Boston. Zo, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Ik neem ook aan dat dat geheim is. Voor zover ik weet is nog steeds de kern van... Het Amerikaanse, zeg maar, de nucleaire strategie is een massale aanval op de Russische federatie. Ze hebben ook wel andere landen bedreigd met nucleaire aanvallen. He, Syrië hebben ze bedreigd en, en, en allerlei landen allemaal, naar mijn idee, hoogst onverstandig. Dat hebben ze wel gedaan, maar de kern van de zaak is nog steeds een massale aanval op, eh, op de Russische federatie. ...waarvan het naar alle waarschijnlijkheid nu niet zal komen. Maar dat is het gekke juist, omdat iedereen realiseert zich dat dat onzin is... ...dat dat, dat, dat helemaal niet meer relevant is. En dat heeft desondanks niet geleid tot een ingrijpende, werkelijk ingrijpende reductie... ...tot, laten we zeggen, ieder, aan iedere kant 100 strategische nucleaire wapens. Ja, ik zag hier een vraag. Klopt dat? Ja, volgens mij. Is, was er daar nog iemand of niet? Uh, nee, uh, blijkbaar niet. Maar Best, sorry, ik kom even Ja, u kunt even beter wachten op de microfoon. Die, kom, die komt eraan. De, de microfoon is er al. Nee, Engeland en Frankrijk. Dat houden we vast. U heeft een vrij polaire situatie gecreëerd in uw, uh, ja. in uw beeld. Ja. Er zijn een aantal, gewoon hier in Europa, Engeland en Frankrijk. Wat doen die in dat hele plaatje? Niks. Dat is mijn vraag. Niks. En hoeveel hebben ze er dan? Nou, ik denk, denk enkele honderd of zo. dus oh. zou ik de nou, precieze getallen, de getallen weet ik weet, niet. Hoor. Ik zou zeggen, als, als, als u ooit weer op het bekende verjaarspartijtje gevraagd wordt, verzin eens iets wat totaal irrelevant is, dan zegt u de Engelse en Franse kernmacht, hè? En dan wordt het even stil van verbazing dat u dat zomaar bedacht hebt. He? Het is voorkomen irrelevant. Totaal. Die, die kernmachten bestaan, bestaan alleen bij gratie van het feit dat ze allebei wou meetellen als grote mogendheden. Of, of ze ooit in een situatie. misschien dat ze strategieën ooit. Nou ja, u weet dat de goal dan om zichzelf om, om, om te profileren sprak van tout azimut. Hè. Het idee was van. ze staan niet alleen op Rusland gericht. Ze staan in principe Ze staan overal op gericht. We kunnen er een op Brussel afschieten, op Amsterdam en zo. Ja, het, het is onzin. Het is volstrekte onzin. Aldi? Ja, ja maar je, doet, je doet de proeven om, waarom doen de Noord-Koreanen proeven? Omdat als ze gewoon een persberichtje sturen van we hebben er een. Dan geloven de mensen het niet, hè. Ja, als ik tegen u zeg, ik heb er ook een. Dus... Nou ja, omdat dat vorige week gesuggereerd werd. Dan weet... Dan denkt u, dat zal wel niet waar zijn. Hè? Maar ja, om nou, om nou daar in die Frans-Halstraat een proefexplosie te, te ondernemen, dat doe je ook weer niet zo gauw. Hè? Nee, dus ik, ik, ik heb zelf nooit... in. Ik was stupevet dat Tony Blair besloot dat, dat zijn nucleaire slagmacht... dat hij dus weer helemaal vernieuwd zou moeten worden... ten koste van tientallen miljarden ponden. Ja, dat je denkt van... Nou ja, wat je wel eens denkt toch... Nou, misschien heeft u dat ook gehad, die wonderen. Tot je dertigste, denk ik, heb je toch het gevoel... dat we door min of meer verstandige mensen worden bestuurd. En dan begint het je heel langzaam te dagen... ...dat dat niet zo is. En dat we de helft van de tijd door complete halve garen worden bestuurd. Ja, en dan valt het in Nederland nog 100% mee. Hè? Ja, ik, tenminste, ik den, dan zie ik niet één, twee, die tot een vorste frappe sluiten, eerlijk gezegd. Maar het neemt de Verenigde Staten. Hè? Belangrijkste land ter wereld, het machtigste land ter wereld... ...de grootste economie ter wereld... ...het grootste militaire apparaat ter wereld... ...acht jaar lang bestuurd... Door, door, nou ja, ...door de maloot in het witte huis ...sorry dat ik weer een herhaling verval... ...omringd door een hele collectie van maloten... Hè? ...dat je denkt waar zijn ze vandaan... Hè? ...ja... ...die Tony Blair die zag er toch ook min of meer betrouwbaar uit... ...en dominees zoon... En, ...en had zelf ook zo, zo... ...ja je had het gevoel de preekstoel had hem niet meer staan... ...en ja die gaat dan nog mee met de maloot... ...kortom... Ja, dat, dat is iets wat je... Er zijn toch tal van dingen waarvan je denkt van dat zou toch rationeel geregeld moeten kunnen worden. Maar dat gebeurt dus niet, omdat de wereld kennelijk anders in elkaar zit. Of op het juiste moment niet de juiste personen. Maar goed, ik wijs maar op Gorbatschof. Die overigens, laten we dat wel... He, ten aanzien van die hervorming van de Sovjet-Unie, hij had helemaal niet de intentie om de Sovjet-Unie op te blazen, al is dat tenslotte gebeurd. Maar hij had wel het kernidee, en ik denk dat dat enorm belangrijk is geweest, dat nucleaire wapens in essentie absurd waren. Dat, dat had hij wel. En dat nogmaals, en dat heeft ze nog eens wat duidelijker geworden door Chernobyl natuurlijk. Want daar zag je dus wat er zou kunnen gebeuren. Een 12 megaton wapen. De ogen zijn nu gericht op Barack Obama. En uh, iedereen denkt dat het beter wordt. Maar uh, wat betreft het uh, defensiebudget, dat is, uh, voor zover ik heb gemerkt, is het alleen maar omhoog gegaan. Heeft u aanwijzingen dat het toch allemaal beter wordt op het gebied van wapenwetloop? Uh, ten aanzien van het Amerikaanse defensiebudget ben ik eigenlijk vrij somber gestemd. Ik denk dat dat uh, ongeveer twee maal te veel is voor, voor de werkelijke taken waar Amerika zich militair voor gesteld ziet in deze wereld. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat uh, Obama, die een vrij uh, cool customer is, om het maar even zo te zeggen... Uh, ...niet bereid zal zijn om zijn politieke krediet te gebruiken om de defensiebegroting aanzienlijk te verlagen. Dat zal een enorme hoeveelheid verzet geven, denkt u weer, better wrong... En strong and better strong and wrong dan weak and right. Dat, dat, dat, in het Amerikaanse congres is dat niet te verkopen. Neemt u zoiets als de vuurwapenwetgeving in de Verenigde Staten van irrationeel gesproken. Hè? De, de assault weapons ban die is een paar jaar geleden verlopen. He, dat was een wet die gold maar voor tien jaar en nu, nu kun je weer gewoon assault weapons aanschaffen en daar kun je allerlei verschrikkelijke dingen mee doen. Allerlei linksige mensen hebben gehoopt dat Obama dat zou aanpakken en het is duidelijk dat gaat hij niet doen want hij gaat zijn politieke krediet daarvoor niet verspelen. Redenerend, wat heeft het eigenlijk voor zin aangezien er toch al honderden miljoenen vuurwapens in die samenleving in omloop zijn die je nooit terugkrijgt. Dat is het eigenlijk. Hoewel er voorbeelden, goede voorbeelden zijn ik meen Australië van, van een weapons band, die, die eigenlijk vrij effectief bleek te zijn. Dus er zijn een aantal dingen waarvan eh, Obama, als die hier op de voorste rij zou zitten, hè, zou die natuurlijk, eh, ik denk al die tijd dat ik sprak, zou die gezegd hebben wat, wat, wat een verstandige dingen, zegt die man. Hè? Maar eh, jammer genoeg kan ik er geen uitvoering naar geven omdat het je, je moet als president heel goed kijken, je hebt, je hebt een beperkte hoeveelheid politiek krediet. En je moet enorm goed uit oppassen waar je dat krediet precies voor wil gebruiken. En je moet niet beginnen aan een gevecht tegen de windmolens, waarvan je in een samenleving als de Amerikaanse vaak bij voorbaat weet, dat je het af gaat leggen. Dus je gaat de confrontatie niet aan over die vuurwapens. Het is totaal gestoord dat je in een winkel om de hoek een AK-47 kunt kopen. Natuurlijk, dat beseft iedereen, dat beseft Obama misschien wel beter dan wij het beseffen. He? Alleen, het is in Amerika niet te verkopen. De, de, de lobby voor dat soort van volkomen malotige ideeën is zodanig sterk dat je bijvoorbeeld denkt, dat gaan we niet doen. En dat geldt ook een beetje voor de defensiebegroting. Die is absurd, die defensiebegroting, want daar heb ik, daar heb ik vast al wel iets over gezegd. De Amerikanen, die zijn niet alleen voor een strijd tegen het terrorisme in Afghanistan enzovoort, maar in feite is het Amerikaanse defensiebegroting, die is er ook op gericht om een grote wereldomspannende oorlog tegen een high-tech evenwaardige tegenstander te vechten. Die er niet is. hè? Ja, België misschien, maar, maar voor de rest... Voor de re ja, er, is, er is geen tegenstand. Die, die, die Russische rommel is allemaal weggeroest. Eh, dat, dat is absurd. En dat realiseren ook heel veel mensen zich. Alleen het is niet verkoopbaar. Wat een is dat het budget omhoog lijkt te gaan. Ja, dus gelijk houden, dat kan hij misschien wel verkopen. Maar waarom moet hij het dan omhoog laten gaan? Maar ik weet niet of het ook echt omhoog is gegaan. Dat, dat zou ik niet meer. Nou misschien naar voor Afghanistan. Ja, op zichzelf een onzalige zaak. Maar... Daar gaan we nou vanavond even niet over hebben. Maar is, vind ik dat verstandig. Hoe een zo verstandig iemand als Barack Obama kan denken dat hij die vaag gedefinieerde ideeën uh, in Afghanistan gaat realiseren. Dat is mij een volkomen raadsel. Ja, nog een vraag. Ja, daar, daar en daar. Ja, u zit er precies tussenin. Ik heb me altijd afgevraagd of raketten uit de jaren 50 niet wegroesten en het dus niet goed doen op het moment dat je ze wil gebruiken in de jaren 70 of 80. Uh, ja, dan moet u er wel van uitgaan dat die raketten vrij regelmatig vernieuwd moeten worden. Dat is ook, wel, dat is ook steeds wel een issue geweest. Kijk, raketten van de jaren 50 zijn er al lang niet meer, want dat waren raketten met uh, vloeibare brandstof. En dat zijn ramzalige dingen. Want die moet je. Ja, als je dan begint met, met als je dan op die rode knop drukt, dan gaat er eerst een belletje af. En dan moet er een tankwagen komen en dan moet het ding volgetankt worden. En, uh, nou ja, dat, ik geloof dat het wel, uh, wel 24 uur kost om hun ding lanceerrijp te krijgen. Terwijl natuurlijk alle latere raketten vanaf de vroege jaren 60 die hebben vaste brandstof. En dat, is, dat kun je gewoon met, met een lucifertje eronder. En dan, oeps, oké, daar gaat hij. Ik overdrijf het een klein beetje, maar ik heb begrepen dat al die spullen ook nucleaire wapens trouwens die. die uh, die gaan ook achteruit, gaat, daarvan neemt de conditie in een vrij hoog tempo af en om de x jaren, ik zou nou niet weten precies hoeveel, maar om de x jaren moeten die dingen als het ware geüpdate worden. Die moeten, die moeten weer vers gemaakt worden. Dat, ja, Dus er is, een, er is ook een omvangrijke onderhoudsplicht, willen die spullen ook daadwerkelijk werken. Dan is er uiteindelijk natuurlijk nog gesteld dat we ooit die oorlog zouden voeren, zal er dan veel misgaan? Ja, natuurlijk. Hè. Ik wil nou niet zeggen dat je erop hoopt dat het gebeurt en dat je dan kan zien hoe alles misgaat. Maar u weet dat in, in alle oorlogen veel meer misgaat dan iedereen had gedacht dat mis zou kunnen gaan. Doet een beetje denken aan een vakantietripje. Hè? Ja, een beetje een rare metafoor misschien. Maar ja, je, rijd, je rijdt vrolijk zingend, rijdt het gezin de straat uit en al op de eerste de beste kruispunt eh, schep je een brommer. Of je krijgt, je krijgt een lekker band, of het hotel brandt af, of euh, nou ja, of de boterhammen zijn beschimmeld, of, die, of de kinderen beginnen met het te treiten, en meestal eigenlijk, bij je, voor dat je bij Breda bent, denk je al van, laat ik er godsnaam weer terug gaan. Tenminste, zo verging het mij altijd. Hè? U niet. Oh. oh, ik zie niks in vakantie. Waar mensen extra risico's zou moeten lopen, dat is gewoon niet. En dan gaan mensen nog vaak bergen beklimmen. Onbegaanbare paden lopen in Noord-Spanje, bungee jumpen. Nou, je kunt je verschrikkelijk gewoon. Hè? Want dat komt dan dat mensen zich niet realiseren hoezeer het leven, zelfs in zo'n braaf, rustig land als Nederland, al een, al een levensgevaarlijk avontuur is. Hè? Nou ja, ik dwaal af. Ik dwaal. Ja. U heeft een korte broek aan, dus u bent een optimist. Er was, er was daar nog vraag. iemand. Zullen we maar de laatste vraag van maken? Ik heb twee vragen. De eerste is, wat was er in de andere wereldmogelijkheden bekend over die absurde hoeveelheden? En ook, is er überhaupt ooit verzet gepleegd in Amerika en Rusland zelf gedurende de Koude Oorlog? Ja, dat is een heel interessant onderwerp. In Rusland natuurlijk niet, omdat zolang het de Sovjet-Unie was, was, ja, was je weinig geneigd om op het Rode Plein met een bord te gaan lopen, weg met de kernwapens. Dat... Ja, dat maakte je niet populair mee, zal ik maar zeggen. Dus voordat je wist, liep je met dat bord in, maar dan in de kwikmijnen. Maar u weet natuurlijk dat een onderwerp wat ik helemaal heb overgeslagen... ...maar is natuurlijk vanaf de late jaren 50... ...is er feitelijk een permanente bandenbombeweging in, in de West-Europese landen geweest. He, neem in Nederland de PSP, is daar in feite een, een allereerste politiek product van... En dat heeft zich, dat is een beetje, dat loopt een beetje met de conjunctuur mee. Maar u kunt denken aan, aan die begin jaren tachtig hebben we natuurlijk weer een hele brede Europese beweging gehad. En je had toen in Amerika, voor het geval u denkt dat alle Amerikanen gek zijn en het een geweldig idee vonden, had je die nuclear freeze movement. Hè, van laten we in hemelsnaam een stop zetten op dit. ...op dit absurde proces. En toen kwamen Gorbachev en Reagan en die hebben... ...nou ja, wat ik u zei, het aantal uh, nucleaire wapens is met, met meer dan de helft gereduceerd. Dus er is wel een enorme stap gezet in de jaren tachtig. Maar er is altijd, daar waar het mogelijk was, is altijd verzet geweest... ...tegen dat ab absurde systeem. Ja, zeker wel. Het wonderlijke is juist dat als je... Ik heb, het geloof, ja, ik heb het wel vermeld dat als, als Khrushchev en, en, en Eisenhower elkaar dan ontmoeten... In, ...voor het eerst in Genève in 1955... ...dat ze zo'n gesprekje voeren waaruit blijkt dat ze dat allebei zich volledig beseffen... ...hoe absurd het eigenlijk is en hoe onbruikbaar een idioot het is. En dat ze desondanks dat dat nooit, zoals ik u vermeld heb, enige beleidsmatige consequentie heeft gehad... ...tot we dertig jaar verder waren en ondertussen van... Pak een beet, 15.000 naar 60.000 nucleaire wapen. Die productie gaat gewoon door. Hè? Maar zo, er zijn allerlei dingen in de wereld die we allemaal totaal absurd vinden. Maar waar die gewoon doorgaan. Wat dacht u van, ja. Wat dacht u van de blauwvintonijn? Ik echt, noem maar even wat op. Niet dat ik, dat ik nou de hele dag droom van de blauwvintonijn, maar... Die zijn we bezig om systematisch uit te roeien. Dat zal helemaal niet zo lang meer duren. En toch, iedereen voor zover iemand erover na heeft gedacht, eh, zijn we daar allemaal tegen. toch gebeurt het. Hij verdwijnt. Is dat niet wonderlijk? Hè? Of neemt u bijvoorbeeld bureaucratisering. Hè? Wie, wie van u is voor bureaucratisering? <lacht> nou daar heb je dan. Niemand. Hè? ...en toch iedereen die de afgelopen 30, 40 jaar geleefd heeft in Nederland... ...weet dat, dat dat een niet te stoppen proces is. Daar zijn we allemaal tegen. We vinden het onhandig en het kost tijd en energie en papier en ik weet al niet wat. En toch, hè, toen ik, ja, ik ben nou gepensioneerd dus ik kan het nu wel vertellen... ...toen ik jong medewerker werd, 1 september 1971 had het faculteitskantoor... ...dat had drie medewerkers. Een boekhouder... Die betaalde je salaris op tijd. En dan had een mevrouw, die nam de telefoon voor hem aan, hallo. En er was een mevrouw die zette de koffie. Dat die, drie man personeel hadden ze. En dan moet u raden hoeveel ze er nu hebben. Ik dacht zelfs een man of veertig of zo, allemaal academisch gevormd. Computerdeskundige, PR-medewerker, nou ja, hè. Ja, is dat nuttig? Nee, ik geloof dat, het zelfs, misschien dat ze het zelf zelfs helemaal niet nuttig vinden. Dat zou nog kunnen, maar het, het, het zet zich... Het, ja, dat zijn, dat zijn een soort wetmatige processen, hè? Dat iemand die een mooie functie heeft, die vindt al heel gauw dat die secretariële assistentie nodig heeft. En, nou ja, de zaken ontwikkelen zich zo voorspoedig dat er spoedig twee secretaresses zijn. En, nou ja, die hebben dan zelf ook weer assistenten nou, en zo, hè? Het, de wereld zit vol met processen die wij eigenlijk zelf al vrij onzinnig vinden... ...maar die toch op een of andere manier maar doorlopen. Ik kan nou zo gauw, afgezien van secretaresses en tonijnen, geen andere voorbeelden bedenken... ...maar eh, als u er zelf even u, u, u, u erachter zet, dan zult u het al heel snel zien. Ja, dus hadden die mensen gelijk die vonden dat het een absurde, een absurde vertoning was? Ja, voorkomen. Achteraf hebben ze ook volledig 100% gelijk gekregen. De paradox is dat zelfs de uitvoerders, de bovenbazen, vonden het belachelijk en absurd en levensgevaarlijk. En toch hebben ze het proces niet gestopt. Hè? Want daar is moed voor nodig. En ja, Je moet met de billen bloot, je moet risico's lopen, je moet je politieke kapitaal inzetten. Je moet, hè? Want nou, denk aan Gorbachev. Het heeft Gorbachev de kop gekost. Hè? Denkt u aan dat pijnlijke moment dat hij dat toespraakje moet houden van. Hij is dan nog president van de Sovjet-Unie en dan zijn geachte luisteraars en kijkers. Eh, ik treed vanavond af want mijn functie is opgeheven. Eh. Had Jeltsin de hele Sovjet-Unie opgedoekt? Zo is Gorbatschow werkeloos geworden. Komt hij naar buiten en dan is de, de vlag van de Sovjet-Unie al naar beneden gehaald en de vlag van de federatie is al in top geheven. Ja. Maar goed, we moeten toch Gorbachev. Eh... Hij leeft nog, hè. U kunt nog iets overmaken aan zijn stichting. Uh, zullen we er een punt achter? Oh, hier is nog één vraag. Dan, dan, u bent echt de laatste. Want ik heb het gevoel dat ik u steeds meer teleurstel dat ik... Uh, wat is volgens u de reden dat er in West-Europa nog steeds nucleaire wapens gespreid worden in uh, NAVO-verband? En hoofdzakelijk, uh, hoe denkt u dat dit zal evolueren? Ik, ik, zijn er nog nucleaire wapens in West-Europa? Dat is een interessante vraag. En volgens mij uh, in België? Dat vermoed ik al. Dat vermoed ik al. Ja, waarschijnlijk in een loods die Leopold II heet. Eh. Huh? Um. Kijk voor zover er tactische nucleaire wapens zijn, die zijn allemaal opgeruimd. Dat is ook, ook 91. Dan zitten we nog in die hele revolutionaire fase van, van uh, Gorbachev, Reagan en, en Bush senior. Of we nog verder. Als u zegt dat ze in België zijn, uh, dan heeft u vast en zeker gelijk. Maar wat dat dan voor wapens zijn, zou ik wel zullen weten. Want zijn dat strategische wapens? Zijn dat tactische wapens? Zijn dat gedeactiveerde tactische wapens? Uh, van wie zijn ze dan eigenlijk precies? Ik neem aan niet van de Belgen, van de Amerikanen, daar heb je het al. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Uh, ik zou het gewoon niet weten. Ik moet het antwoord schuldig blijven, maar ik zou zeggen, dan moeten we dus vooral opletten dat ze niet in Belgische handen vallen, begrijp ik. Ja, het spijt me enorm. Ik kan voor u de wereldproblemen ook niet in de hand omdraaien oplossen. Ik kan er alleen achteraf over reflecteren. Meer dan dat is mij niet gegeven. Dank u wel. En dankjewel voor de interessante lezing en jullie bedankt voor uw aanwezigheid en ik hoop jullie weer te zien in september bij de volgende Studium de Generale Lezing.